Dit is de podcast van het Bartimeus I Ask vragenuur van vrijdag 24 april 2015. Dit vragenuur wordt iedere laatste vrijdag van de maand gehouden vanaf drie uur smiddags. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar i-askapenstaartje-bartimeus.nl. Wilt u meedoen met het vragenuur? Ga dan naar www.blinkmagazine.nl. En navigeer naar de kop Bartimeus I Ask. Hieronder vindt u de links die u nodig heeft. Blink Magazine wordt gespeld. Bernard, Leo, Isaac, Nico, Karel, Marinus, Anton, Gerard, Anton, Zacharias, Isaac, Nico, Eduard.nl Een goedemiddag allen. Het is vrijdag 24 April 2015, de laatste vrijdag van de maand april. Dat betekent dat we weer een Bartimeus I-Ask vraaguur hebben. Wat gaan wij doen vandaag? Uh, we gaan aandacht besteden aan de update iOS uh, 8.3. En misschien komt ook nog wel even Yosemite 10.10.3 aan de orde. OS OSX 10.10.3 Yosemite aan de orde. Weet ik niet, maar even aan Nens vragen. Um, Verder hebben we een aantal appjes. Uh, dat komt eigenlijk door Ruud, die is daar trouwens nu ook. Die had een appje Here You Now. Daar gaan we straks iets meer over vertellen. En we hebben nog even gekeken naar alternatieven daarvoor. Verder hebben we natuurlijk de vragen die binnengekomen zijn bij iAsk. En, en natuurlijk de vragen die verder opkomen vandaag. En ik had nog een leuk appje. Voor iemand die toevallig een Apple product wil kopen. Dat appje heet MacTracker. Daar vind je van alles over wat Apple allemaal eh, verkoopt en heeft verkocht. Met prijzen en specificaties en noem maar op. Een simpel appje, maar wel heel leuk om af en toe eens in te bladeren als je denkt dat je geld te veel hebt. Ehm... Dat is het dan zo'n beetje. En Ik ga nu eerst even, voordat we beginnen met de vragen binnengekomen bij iAsk. Die gaat Nens trouwens doen, want dat waren vragen die te maken hebben met kleuren en zo. Uh, voordat we daarom beginnen, laat ik eerst even de microfoon los voor iemand die iets heel dringends kwijt wil. Ga je gang. Nou, ja, ik, had, ik heb wel iets. Ik, um, je hebt in het instellingen appje uh, uh, onder algemeen... Helemaal aan het eind uh, een knop herstellen... Daar heb je verschillende mogelijkheden. En ik heb dat van de week moeten doen. Tenminste willen doen. Omdat ik een probleem had met mijn e-mail. Daar is kennelijk een keer iets misgegaan. En uh, uh, ik werd om de havenklap dat appje uitgegooid. Dus ik dacht van ik ga hem eens even gedeeltelijk resetten. Nou heb ik ervoor gekozen om uh, uh, niet uh, helemaal de zaak leeg te gooien. Want dan moet ik hem opnieuw opzetten. Maar om uh, uh, de instellingen en dergelijke te resetten. Uh, nou weet ik niet precies wat er dan gebeurt, maar uh, in ieder geval, dat mail-appje lijkt het weer goed te doen. En uh, ja, allerlei instellingen ben je natuurlijk kwijt, maar ik vraag me dus, uh, sommigen ook weer niet, wat wordt er nou wel en wat wordt er nou niet gereset als je dat doet, als je begrijpt wat ik bedoel? Ja, ik voel wat u bedoelt. Ik zou het uit mijn hoofd niet weten. Dat kunnen we natuurlijk even snel nakijken. Uh, ik, ik weet wel dat... Uh... Ik zou even moeten kijken uit mijn hoofd. Dat ga ik even doen. Welke dingen daar nou precies zitten. En dan moet ik ook even zien dat ik hier geluid heb. Hoor ik mezelf? Ja, dan hoor ik mijn iPhone ook. Dat hopen we dan maar. Want ik weet wel, wat ik nog wel eens gedaan heb is het resetten. 15 uur 4. Het resetten van de, uh, de instellingen die te maken hebben met wie. Omroep instellingen. In niet storen. Algemeen. Knop. Als je een iPhone 6 hebt, dan kun je precies algemeen. bij algemeen komen. instellingen. Terugknop. Naar beneden. Bovenaan scherm. Stel opnieuw in. Knop. Oké, okay. stel opnieuw in. Op in. Stel opnieuw in. Stel opnieuw in. Herstel alle instellingen. Knop. Wis alle inhoud en in instellingen. Herstel netwerkinstellingen. Ja, die heb ik wel eens gedaan. Herstel netwerkinstellingen en dan doet hij Bluetooth en uh, uh, wifi en dat soort dingen. Herstel toetsenbord woordenboek. Knop. Herstel beginschermindeling. ...knop, locatie en privacy, knop. Ja, die is nieuw. Herstel, herstel, alle herstel, herstel, herstel alle instellingen. Ik heb geen idee wat hij hiermee doet met herstel alle instellingen. Ik ga eens even een Nens vragen. Nens, weet jij um, wat er dan allemaal wordt hersteld? Nou, en nog even tussendoor Tom, um, want bij die, uh, het wissen van alle instellingen gaan dus ook je netwerk in. Want ik moest mijn wifi wachtwoord weer opnieuw ingeven. Nou is dat niet zo erg, maar ik zat gisteren bij de gemeente en toen kon ik daar ook niet wifi meer op en ik wist het wachtwoord niet meer. Maar goed, inmiddels is dat ook weer uh, opgelost. Dus op de een of andere manier overlappen die dingen elkaar ook? Ja, ik vermoed dat is de eerste. Uh, herstel, herstel alle instellingen. Dat die uh, meer doet dan alleen die netwerkinstellingen doen. En uh, waarschijnlijk zullen dat ook instellingen zijn die te maken hebben met bijvoorbeeld uh, keer kleuren om en contrast en zo. Dat soort dingen zullen daarin ook wel meegenomen worden. Maar misschien weet Nens dat. Uh, Nens is druk bezig om de onderwerpen op uh, plink te zetten. Dus jij hebt de vraag niet gehoord. Uh, eigenlijk in het kort is als je gaat naar instellingen algemeen um, en dan helemaal onderaan uh, uh, iets van terugzetten. Ik vergeet dat die heet. Algemeen. Terug, stel opnieuw in. Stel opnieuw in. En dan de optie. Herstel alle, instellingen. herstel alle instellingen. Wat hij dan precies doet. Hij herstelt alle netwerkinstellingen die je trouwens ook alleen kunt laten instellen opnieuw. Maar hij doet meer. En uh, onze vraag was van wat doet hij dan precies als je deze optie kiest? Ik begrijp dat uh, uh, gewoon de indeling van je iPhone uh, niet werd aangetast. Ruud, alle apps stonden er nog op en op de juiste plaats? Jazeker, maar inderdaad, bijvoorbeeld uh, de spraaksnelheid was uh, veranderd. Uh, de hints stonden ineens weer aan. Dus hij doet ook iets met uh, voice-over, maar lang niet alles. Nee, dat is wel apart. Moest je trouwens ook al je accounts van uh, je e-mail-accounts weer opnieuw uh, instellen? Godzijdank niet. Nee. Nee, hij vroeg me wel weer eens een keer om een uh, wachtwoord voor. Uh, hoe heet dat? iCloud? Of, uh, ja, ik geloof het wel. In ieder geval, je, je Apple-wachtwoord uh, vroeg hij. Maar dat uh, was na één keer ook klaar. Ja, het kan dus zijn dat hij uh, die gegevens. dat hij die toch weer van iCloud houd, haalt. Op het moment dat jij dus dat wachtwoord geeft. Kan die iCloud weer op en daar slaat hij natuurlijk ook, uh, ook al maak je geen backup, dan houdt hij daar toch wel wat gegevens van bij. Maar ook mij is niet helemaal precies duidelijk wat daar nou wel en niet wordt bijgehouden. Nou ja, anyway, waar het mij om ging, dat vervelende gedoe met dat mail-appje, het dat, dat lijkt erop dat dat nu voorbij is. Dat is echt heel vervelend. Ik had dubbele, drie dubbele berichtkoppen, terwijl als je daarin ging, dan, nou ja, er gebeurden hele rare dingen in elk geval, dat is heel instabiel. Oké, okay, nou dat is voor mij helemaal nieuw. Ik heb nog nooit iemand hierover horen klagen, dus u bent weer zeer bijzonder, meneer van Zomeren. Dan ga ik nu even met zo'n belletje rinkelen. Dat doen ze geloof ik bij 2 voor 12. Ik heb even gesnuffeld um, en hier staan uh, herstel alle instellingen. Hiermee wist je alle instellingen, dingen zoals video, foto's en apps blijven gewoon op je iPad staan. Dan heb je de optie wist alle inhoud en instellingen. Dat staat hetzelfde als een uh, harde reset. En herstel netwerkinstellingen. Hiermee wist je alle instellingen voor 3G, 4G en de wifi netwerken. Herstel toetsenbord, woordenboek. Zelf toegevoegde woorden zullen worden verwijderd. De standaardwoorden komen terug. Herstel beginschermindeling. Het startscherm wordt teruggezet naar waarmee het uit de doos kwam. Alle apps die hierop stonden staan weer op hun oorspronkelijke plaats. En herstel locatie en privacy. Vele apps slaan je locatie op te beter. ...en sneller hun apps te kunnen laten gebruiken. Ik denk aan bijvoorbeeld de buienraden... ...deze locaties gegevens worden verwijderd... ...en de app zal opnieuw, uh, opnieuw vragen. Dus het blijkt dat je... ...nou ja, dus ja, eigenlijk gaat het dus echt alleen maar over instellingen volgens het verhaal... ...en niet over de inhoud. Uh, dan kun je dus inderdaad alles wissen met een harde reset... En dan zet je hem terug op euh, fabrieksinstellingen. Nou, dat doe je eigenlijk alleen als je hem verkoopt. Je kunt ook een harde reset uitvoeren vanaf je uh, iTunes. Ja, dat klopt. Ja, uh, Ruud, het is dus een beetje een raadsel waarom hij het weer deed, uh, uh, dat uh, appje, uh, het uh, mail appje toen je dus inderdaad die instellingen had gereset. Want geen idee wat daar voor instellingen verband mee zouden kunnen houden, behalve dan dingen als... Uh, uh, zo'n voorbeeldscherm eh, wat je kan aangeven hoeveel regels je al was, dan de tekst en zo wil zien en dingen als uh, uh, uh. Een uh, blinde kopie naar jezelf sturen. Uh, nou ja, die dingen die, dus, die je vindt in instellingen, uh, mail, contacten en agendas. Die zullen ook allemaal wel gereset worden dan. Ja, zover uh, weet ik niet. daar heb ik niet naar gekeken. Maar goed, uh, ja, op de een of andere manier zat daar iets scheef. Uh, dus, uh, en dat is daarmee toch hersteld. Heb ik het idee. Moet nog even afwachten, maar het is al twee dagen geleden of zo dat ik het gedaan heb. En ik heb nu geen, uh, geen problemen er meer mee. Is mooi. Hartstikke goed. Uh, voordat we naar de vragen gaan van binnengekomen bij I ask, Is er nog iemand die iets dringends wil kwijt zijn? Goed. Mens, dan uh, geef ik jou nu het woord uh, als het gaat om de mail die binnengekomen is van Johanne over uh, problemen met, uh, ik dacht, contrast en dat soort dingen. Oké, okay, pak even het mailtje. Erbij. even kijken. Uh, ze had wat vragen over de serie, daar wil ik het dadelijk maar mee afsluiten. Dus daar ga ik het zo eventjes over hebben. Um, even kijken, de achtergronden, daar heeft ze het over. Ik heb uh, vragen met betrekking tot de achtergronden op, op, uh, van de diverse schermen. Ik had tot voor kort een duidelijk omgekeerd kleurenscherm, maar dat ben ik dus kwijt door het experimenteren met andere achtergronden. Is het juist dat ik die definitief kwijt ben als ik andere geprobeerd heb. Uh, daarvoor moet je naar de instellingen. In instellingen vind je onder algemeen vind je toegankelijkheid en onder toegankelijkheid vind je onder het kopje zien vind je keerkleuren om. En uh, Dat is eigenlijk de enige die ik kan verzinnen dat je kleuren kan veranderen. Ja, je kan het ook op grijs tinten zetten daar. Maar voor de rest zit er eigenlijk niet iets in dat je kleuren aanpast aan een bepaald schema. Tenminste niet op mijn iPad. Dus uh, dat eventjes. Even kijken. Dan staat er. Uh, ik hoop dat dat een beetje antwoord is op de vraag. Maar dat hoor ik dan zo van haar. Even kijken. Dan. Uh, wat doet de knop pas automatisch aan in beeldscherm en helderheid. Of, is, of ze heeft het weer over de instellingen. En daar staat inderdaad beeldscherm en helderheid. En daar kun je. De knop indrukken pas automatisch aan. Nou dat is eigenlijk inderdaad van als ik naar een donkere ruimte ga of als ik nou ja, ik, ja als je naar een donkere ruimte gaat gewoon naar je slaapkamer bijvoorbeeld wil je niet van dat felle licht hebben dus hoe donkerder het wordt hoe minder schel het uh, achterlicht wordt van het uh, van de van de van de iPad zelf kom je dus in een fel uh, verlicht iets dan um, ja dan moet hij net weer iets feller schijnen juist om een beter contrast te geven en dat doet hij dan automatisch bijstellen ik vind het niet altijd prettig, maar dat is wat hij doet. En je kunt het dus ook zelf handmatig gaan passen, daar op, die, op diezelfde plek om het feller of juist minder vel te zetten. Even kijken. En of dat stroom kost. Ja, ik denk dat het wel. Natuurlijk zal het stroom kosten om iets feller of niet feller te zetten. Ik bedoel, als je fel licht hebt, zal het meer stroom verbruiken dan.. Uh, minder licht. Maar dat is een aanname. En of de sinds de laatste update het idee dat mijn iPad stabieler is. Nou, ik heb niet het idee dat het stabieler is. Ik heb nog steeds problemen met het weggooien van appjes. En uh, wordt steeds af en toe eruit gegooid. Maar dat kan ook omdat inderdaad nog steeds mijn iPad helemaal overvol is. Dus ik moet uh, gaan opruimen. Maar uh, ik laat eventjes los uh, voor Johanna. Of ik haar vragen goed heb antwoord of dat ze... Uh, ...andere vragen hierover heeft. En dan vervolgens zou ik graag willen verder gaan met Siri. Ja, ik probeer stiekem even in te breken, ineens. Want als ik in mijn iPhone bij instellingen kijk... ...dat zal toch ook op de iPad wel zo zijn... ...dan zie ik na die knop beeldschermen en, en, uh, en helderheid... ...zie ik nog wel duidelijk een knopje achtergrond staan. En daar kun je dus verschillende achtergronden kiezen... ...voor je beginscherm en voor andere schermen. Ja, je hebt gelijk. Uh, dat, dat, maar dat is eigenlijk een plaatje wat je daarin voert. Dus uh, ik kan daar uh, zeggen dat ik een bepaald plaatje uh, als Apple achtergrond wil hebben voor het opstarten. Of als achtergrond achter mijn uh, icoontjes. Dus dat maak je eigenlijk zelf uit. Dan kun je een soort eigen uh, kleurenschema in aanbrengen. Dat kan. Maar het is niet echt uh, dat hij alle schermen daarmee aanpast. Dus alleen de beginscherm en waar hij mee opstart. En dat zijn plaatjes die je zelf invoert. Dus je kan een foto of wat dan ook op je bureaubladje zetten. Dat is eigenlijk hetzelfde wat je op een Windows PC ook kunt doen. Dat je dus inderdaad je bureaublad achtergrond kunt wijzigen. En omdat je bij Apple het beginscherm en het toegangsscherm hebt. Het toegangsscherm is het scherm wanneer je aan het ontgrendelen bent. En het beginscherm gewoon je, je, je thuisscherm. Daar kun je inderdaad een, een plaatje op zetten op dezelfde manier als bij Windows op je bureaublad. En trouwens ook op de Mac. Ja, dan kom ik heel eventjes... Uh, um, ja. Het, het merendeel van mijn vragen is goed beantwoord Nans, hartstikke fijn. Maar um, even terugkomend op die achtergronden, toen ik mijn uh, iPad 4 kocht, toen had hij een bepaalde achtergrond. Ja, en, en je moet me niet meer vragen welke, want ik, ik, ja, ik heb me daar niet zo erg in verdiept. Maar um, ik, ja, ik heb dus die, in die achtergrond bij de instellingen aan de achtergrond, heb ik diverse andere dingen geprobeerd, maar ik krijg dus mijn, mijn eerste scherm niet meer terug. En als ik, uh, ja, ik, heb, ik werk met omgekeerde kleuren, als ik dat toepas op alle andere schermen, dan, dan krijg ik uh, niet meer het effect zoals uh, bij, uh, bij de aankoop, zeg maar. Dus ik denk dat ik die inderdaad definitief kwijt ben. Nou, je hebt het over de standaard uh, die de standaard meegeleverd wordt, zeg maar. Dus uh, even kijken. Uh, ik zie hier, als ik naar de Apple-achtergronden kijk, zie ik een keuze. Dus, oh, wat ik doe. Ik zal even zeggen wat ik doe. Ik ga naar achtergrond inderdaad. Ik kies een nieuwe achtergrond. En dan heb ik de keuze uit een Apple-achtergrond, uh, dynamisch of stilstaand. Dynamisch is dat er beweging in het scherm zit, nou dat vind ik nooit zo fijn en inderdaad het kost alleen maar batterijen denk ik dan. Ik kijk even in stilstaand. En daar staan eigenlijk de standaarden die uh, meegeleverd zijn met je iPad en uh, ja ik weet natuurlijk niet, ik kan maar niet herinneren, volgens mij begint hij gewoon met zwart uh, als ik het me goed herinner of wit. Gewoon egaal uh, achtergrondje. Is dat wat je nu niet meer hebt of dan heb je dat nog wel? Nou ja, ik heb uh, voor mij, wat, wat die gevoeligheid betreft, kom ik alleen maar in, in een, een... Ja, dus ik weet niet of er iets in zit. Het is in ieder geval wat ik nu heb vrij zwart. Maar um, um, ja, het, het is niet meer zoals wat ik bij de, de standaardversie uh, had. Maar um, ja, ik moet het er gewoon denk ik mee doen. Maar uh, ja, het is niet anders. En wat nou als je... Heel rigoureus uh, je, je, je herstel, uh, zeg maar, beginscherminstellingen dan doet. Dus, dan, dus je, je herstel uh, uh, uh, beginscherm dus dan ga je appjes helemaal op zijn plaats. Maar uh, doet je dan ook wat met dat soort instellingen? Bedoel je, Inge, met, met de fabrieksinstellingen of zo? Want ja, ik, ik, dan maak ik er denk ik helemaal een chaos van als ik zoiets ga doen. Oh, sorry Inge, ik, ik zit ertussen. Nee, daar had, hadden, hadden we het eigenlijk net over, hè? Uh, die vraag over uh, onder de algemeen vind je stel opnieuw in. Dus als je naar instellingen gaat, onder algemeen helemaal onderin vind je stel opnieuw in. En dan staat ook de keuze, het keuze tussen um, herstel-beginschermindeling. Daar heb je goed over nagedacht, Inge, daar heb ik even niet aan gedacht. Dat zou uh, het kunnen, uh, een, een optie kunnen zijn. Ja, verder denk ik Johanna dat het goed is om even te spelen met inderdaad die achtergronden, wat Nens zei. Maar ook met de helderheid van het scherm en zeker die, die aanpassen knop. Eh, eh, misschien is dat juist wel vervelend als die aanstaat dat, dat zeg maar de, de hoeveelheid licht van je, van je, eh, je F-apparaat aangepast wordt aan het omgevingslicht. Dat moet je, je moet het misschien op een vaste waarde zetten. Daar zou je eens mee kunnen experimenteren voordat je rigoureuze maatregelen neemt. Ja, ik kijk ook inderdaad eens even naar dat verhoog contrast en dat soort dingen meer. Ik weet natuurlijk niet waar je allemaal in hebt zitten doen. Maar herstellen lijkt mij ook een optie. Ja, nadeel van herstellen is dat je, als je dus je, je programma's een bepaald plekje hebt gegeven in de map en zo, dat je dat natuurlijk kwijt bent. Ja, en dat vind ik niet zo prettig. Nee, ik ga gewoon verder met experimenteren. Maar ik had uh, ja, die knop met automatisch... Um, Um, ja, dat het lichter en donker wordt, Ja, dat is sowieso geen optie. Want zelfs wit, wit, als je iets van wit hebt, dan, dan is het gewoon veel te fel. Maar uh, ik ga gewoon verder met het experiment. Dank jullie wel. Oké, okay, hartstikke goed. Uh, ja, Siri had ik niet eens genoemd. Ja, ik had even iOS 8.3 genoemd. En uh, daar zit Siri natuurlijk ook in. Uh, uh, Nens, dus jij wou het daarover hebben. Ik zou zeggen, doe de aftrap. Nou Tom, ik dacht, uh, jij maakt een mooi bruggetje. Dus uh, ik geef hem weer terug aan jou. Go! Ik scoor. Oké, okay, Siri. Um, nou, we hebben natuurlijk, uh, toen ik de beta 3 had, al hier kort aandacht aan besteed. Uh, ik ben er natuurlijk druk mee verder wezen te spelen. Het is natuurlijk hartstikke leuk, maar wat ik vooral ontdekt heb is uh, een beetje analogie met uh, een geleidehond. Uh, korte, duidelijke commando's. Daar is mijn hond bij en daar is Siri ook bij gebaat. Um, dat werkt het snelst. Uh, het is natuurlijk leuker om met Siri te praten. Maar als je bijvoorbeeld gewoon roept... Tijd. Het is 15 uur 22. Ik zal hem even iets harder zetten. Dan dus een... nou, werkt het ook. Of bijvoorbeeld... Timer 1 minuut. Ik stel de timer voor je in. Wat is gebeurd. Timer. Hier is de timer. Hij staat nu op 41 seconden. Um, zo kun je dus inderdaad... De, je kan natuurlijk vragen van hoe laat het is... Of uh, uh, moet ik morgen een paraplu meenemen of weet ik van wat. Je kan natuurlijk ook roepen... Weer voor morgen. Voor hoe lang? Eén dag. Sorry, ik kan alleen timers instellen voor maximaal 24 oh, uur. Je, <laughs> is Je nog kunt met timers binnen. ook een herinnering. Maar goed, um, uh, Ik heb dus gemerkt dat het, dat het vaak sneller werkt, zeker ook met hey Siri kort en krachtig commando. Um, er is de laatste tijd ook nog wel veel uh, vraag geweest van wat kan ik nou allemaal met Siri? Ah, timer, goed, ooit. Tuurlijk, dat is de timer. Oké. Okay, klopt Klaar. Um, Help. Als je Siri hebt geactiveerd door hem iets te vragen, dan heb je links onderin een helpknop. Als je die dubbel help, dan moet je weer even naar boven. Help, knop, luister, knop. Wat je mee zoal kunt vragen, Wat ik merk is Koptext. dat je dan moet wijzen wat je me zoal kunt vragen. Wat je mee zoal kunt vragen, koptekst, telefoon, bel Bram, knop. FaceTime, FaceTime leasen, apps, startfoto's. Berichten. Verteltjes dat ik onderweg ben. Agenda. Plan een afspraak om 9.0 uur. Kaarten. Route naar huis. Twitter. Tweet met mijn locatie. Je hoort knop. dus hier wat je allemaal kunt, alleen dus heel kort hè, maar als ik ga kijken naar... Kaarten. Agenda. Plan een afspraak om 9.0 uur. Als ik knop. hier op dubbel tik en ik wijs weer even bovenin... Activiteiten toevoegen. Koptekst. Dan krijg ik dus allerlei mogelijkheden die met de agenda te maken hebben. Plan een afspraak om 9.0 uur. Plan een afspraak om 9.0 uur met Joost. Als ik dat doe, dan... Ik zal het eens doen. Plan een afspraak om 9 uur met Joost. Oké, okay, ik heb je afspraak met Joost met de naam afspraak aangemaakt voor vandaag om 21 uur. Zal ik dit inplannen? Nee. Om door te gaan kun je vervestigen, annuleren, de tijd wijzigen of de naam wijzigen. Annuleren. Oké, okay, je, je hebt hier... het waarschijnlijk toch te druk. Ja hoor, het is ook. Ja hoor. Um, wat ik hier dus zie is dat het voorbeeld niet werkt. Want hij, hij maakt hem niet goed. Hij, de, de afspraak heet afspraak. En dat is. Um, uh, ik heb het niet in het Engels geprobeerd. Maar uh, als ik het inspreek zoals hier wordt gesuggereerd, dan krijg ik niet de goede, de goede gegevens. Uh, er zijn er nog wat kleine dingetjes um, ik heb al gemerkt dat als ik aan de Engelse serie vraag van where can I buy a pizza dat ik keurig uh, de pizza, pizza restaurants hier in de buurt krijg of als ik vraag waar ik Chinees kan eten of waar ik, uh, dan, dan, of, uh, da, dan geeft hij dat ook keurig doe je dat in het Nederlands dan komt hij gewoon met de hele rij um, restaurants hier in de buurt dus dat specificeren dat werkt in het Nederlands nog niet Um, even kijken, dat is eigenlijk een beetje wat ik er op dit moment over wou zeggen. Ik ben er nog steeds heel erg blij mee, want ook een mail sturen... Dat, ik weet niet of iemand dat al geprobeerd heeft, maar dat gaat gewoon heel makkelijk. De eerste keer hoef je alleen maar de knop in te drukken om iets te roepen. De rest doet hij zelf. Stuur een e-mail naar Nancy Reining. Welk e-mailadres van Nancy Reining? Privé e-mail, zakelijk e-mail of andere e-mail? Andere e-mail. Wat is het onderwerp van je e-mail? Koffie. Wat wil je in de e-mail hebben staan? Hoi Nancy, comma, ik heb inmiddels genoeg koffie gedronken. Punt. Groet, Tom. Oké, okay, Tom, hier is je e-mail aan Nancy Renning. Getiteld, koffie, er staat... Hoi Nancy, ik heb inmiddels genoeg koffie gedronken. Groet, Tom. Kunnen we hem versturen? Nee. Om verder te gaan kun je de e-mail versturen, annuleren, het onderwerp wijzigen, tekst aan het bericht toevoegen of het bericht wijzigen. Onderwerp wijzigen. Wat is het onderwerp van de e-mail? Geen koffie meer. Oké, okay, ik heb het onderwerp bijgewerkt. Er staat nu geen koffie meer. Kunnen we het bericht versturen? Ja. Oké, okay, Tom, ik verstuur hem. Oké, okay, dit is natuurlijk heel erg handig. Um, even nog twee dingen over uh, de stem. Uh, we hebben dus maar één Nederlandse stem. Dat is Xander. Als je uh, het volume van uh, de Siri stem uh, is los van het... ...andere volume van de voice-over of van de iPhone. Op het moment dat Siri aan het praten is... ...kun je hem harder of zachter zetten eh, door de, de knopjes te bedienen. En dat houdt hij vast. De snelheid van uh, Siri is niet in te stellen. Ik heb er een stukje over geschreven. Er staat op blink Magazine: uh, Wat kun je er allemaal mee? Ja, Ik kan het lijstje opnoemen. Nou, als ze dan toch bezig bent. Uh, mensen opbellen, muzieknummers uh, afspelen... ...berichten sturen naar contactpersonen... ...afspraken inplannen in je agenda... Ga ik zo meteen even nog een keer proberen, Tom, want bij mij was het, uh, lukt het wel. Dus herinneringen instellen stellen, locaties opvragen, e-mail sturen naar contactpersonen, aandelenkoersen opvragen, weerbericht opvragen, wekker instellen, zoeken op het web, notities maken, adresboek bekijken, algemene vragen stellen, apps opstarten en instellingen aanpassen. En uh, gewoon eventjes een greep uit. En uh, het, ja, het is wel een beetje de toekomst. Want uiteindelijk zullen er steeds meer appjes zijn die daar ook deze functie in gaan stoppen. Dus dat is mooi. Uh, Sam heeft het er bijvoorbeeld al in zich. Uh, ook in de auto's hè, de, waar die CarPlay hebben tegenwoordig zit het. Er worden de ga geruchten dat het ook in de Apple TV aanwezig gaat voor zijn Um, de Apple Watch, toevallig stond er vandaag in het nieuws uh, dat degenen die nu uitgebracht zijn, dus de Apple Watches die in het. Uh uh, bij de Apple Store zijn besteld, maar in het buitenland zijn uh, uh, gearriveerd, zeg maar. Hè. Uh, zo hebben wij er een besteld en die komt in Duitsland aan. Daarin uh, weten we van dat de Siri daar niet op werkt op dit moment. Tenminste, de Nederlandse Siri niet. Dus de gewone Siri wel, maar de Nederlandse Siri werkt daar nog niet op. Dus ik ben benieuwd, zodra uh, uh, het hier in Nederland echt uitkomt, of dan, dan, dat dan verholpen is. Even kijken. Um serie praktisch heb ik een lijstje van gemaakt een boodschappenlijstje maken um, wat, wat ik heb gedaan om een boodschappenlijstje te maken dus een spraakboodschappenlijstje is dat ik even naar uh, uh, de herinneringen ga of eigenlijk zeg ik tegen uh, nou ja ik maak een, in herinneringen maak ik een mapje aan dat heet boodschappen en uh, dus niet boodschappenlijst maar boodschappen, heel vreemd want ik had hem eerst boodschappenlijst genoemd en dan zegt hij ik heb geen boodschappenlijst ...boodschappen En uh, vervolgens kun je je boodschappen inspreken. Ik ga het even laten uh, horen wat ik bedoel. Als ik dat los maar even. Oh, sorry. Allereerst inderdaad, wat, uh, wat jij ook al zei, Johanna, uh, is het uh, belangrijk dat Siri alleen maar werkt als je internetverbinding hebt. Dus het werkt niet als je geen internetverbinding hebt. En dat hey Siri op afstand roepen, hem wakker roepen, dat werkt alleen maar als die aan een draadje hangt. Um, als ik hem nu wil gebruiken, gebruik ik gewoon de home toets. Ik druk hem in totdat ik een piepje hoor en dan mag ik gaan, uh, wat gaan vragen. Wat ging ik ook weer doen? Ik ging een boodschap invoeren. Zet kaas op mijn boodschappenlijst. Oké, okay. ik kan nu dan je lijst boodschappen in herinneringen toevoegen. Kaas. Zal ik dat doen? Ja. ja. Ik heb deze toegevoegd. Nou, Je hoort, dit was eigenlijk heel simpel. Hij heeft nu in mijn herinneringen heb ik een uh, boodschappenlijstje en uh, daar heeft hij nu aan toegevoegd het, dat ik kaas moet gaan halen. Nou zou ik natuurlijk gelijk willen weten, oké okay, wat staat er op mijn boodschappenlijstje en um, kun je dat afvinken. En dat heb ik nog niet voor elkaar gekregen. Dus dat zou ik nog steeds handmatig moeten doen, maar misschien weet iemand anders hoe dat wel voor elkaar krijgt. Uh, dan hebben we de locatieherinneringen. Dat, uh, dat je zegt van als ik thuis kom dan wil ik graag dat, uh, dat, dat ik een boodschapje krijg dat ik de plantjes niet vergeet water te geven. Nou dat werkt in het Engels wel, maar in het Nederlands nog niet. Dus dat zo, de zogenaamde locatieherinneringen. Um, en contactnaam. Uh, leer hoe een contactnaam wordt uitgesproken. Nou dat blijkt hier ook nog niet te werken. Wel kan ik uh, uh, iets met die contacten doen. Daar kan je creatief mee zijn. Um, in welke manier? Uh, jij had het al over hoe ga ik mensen... Een, een, een, ...een relatie met mij zetten, dat kan je op twee manieren doen. Je kan dat uh, handmatig doen door in contacten te gaan kijken... ...en daar staat een kopje dat heet relaties... ...en dan kun je aanbrengen wat voor relatie deze contactpersoon met jou staat. Zeg maar. Wat je ook kunt doen is gewoon zeggen tegen uh, de Siri van uh, wat ik bijvoorbeeld heb gedaan... is ...Tom is een collega, is mijn collega. Dus de eerstvolgende volgende keer als ik nu ga zeggen wat ik nu ga doen... Stuur een mail naar mijn collega. Nou, wie zal ik dit versturen? <laughs> naar mijn collega. Welk e-mailadres van Tom Hessels? Zakelijk e-mail, zakelijk e-mail of privé-e-mail? Nou, je hoort al dat hij dus heeft uh, aangenomen van, uh, dat Tom mijn collega is. En zo kan je zeggen tegen hem van, je drukt hem in en je zegt, uh, uh, weet ik veel, Irma is mijn moeder. En dan uh, pakt hij die dus uit de lijst. En als jij de volgende keer zegt, bel mijn moeder, dan kan die dus jouw moeder bellen. Notitie. Notities vinden? En je kunt ook uh, notities vinden. De uitleiding. Dus uh, gewoon een woord uit je notitie in uh, spreken en uh, zeggen dat hij dat in de notities moet gaan vinden. Dat gaat hij dan vinden voor je. Je kunt een, uh, een vergadering plannen um, en een afspraak maken. Dat kan je ook alleen wat ik merkte en wat ik ging doen, een afspraak maken. En vervolgens kreeg mijn collega een. Mailtje dat ik een afspraak met haar wilde maken. Dus er wordt gelijk zo'n agendaafspraak doorgestuurd via de mail. Dat vind ik dan weer wat lastiger. Um, even kijken. Herinner mij iedere dag aan, uh, om een pil te nemen. Of een bepaalde pil te nemen. Dat werkt ook gewoon. Je kan ook zeggen gooi een dobbelsteen. Dus met andere woorden. We hebben een vervangende dobbelsteen bij deze. En bijvoorbeeld geef een uh, looproute naar de Lidl. Uh, met die contacten aanmaken. Uh, kun je ook nog andere leuke dingen, tenminste die heb ik alleen nog maar bedacht, heb ik nog niet in praktijk uitgevoerd. Is bijvoorbeeld, als je, op, uh, als je een WordPress blog hebt, dan uh, wordt er een mailadres aangemaakt en als ik daar een mailtje naartoe stuur, dan wordt dat gelijk ge, uh, gepubliceerd. Dus dan in plaats van dat ik uh, helemaal naar mijn achterkant van mijn website moet, kan ik een mail naar, naar dat adres sturen en dan wordt het gelijk gepubliceerd op het web. Dat kun je ook leuk doen als je bijvoorbeeld zegt, mijn uh, contactpersoon wordt Wordpress. En dat je daar dan dat e-mailadres email e op zet. En dan vervolgens uh, ga je dus dicteren aan Wordpress en stuur je hem als mail naar dat mailadres. Dus dan zeg je, stuur Wordpress een mail. En vervolgens spreek je in wat je gepubliceerd wil hebben. En dat komt dan direct tot blog. In praktijk nog niet geprobeerd, maar dat zou moeten kunnen. Dus er zijn dingen aan te... Uh, oh, creëren denk ik met de contactpersonen. Dan een hele handige misschien is uh, maak foto. Ik zit altijd met die iPad en dan, dan heb ik net in beeld hoe ik het moet hebben en dan moet ik nog één duim vinden om te vinden waar dat knopje zit om een uh, foto te maken. En in dit geval kan ik gewoon roepen maak foto. Dat zijn de dingetjes die ik voor nu uh, heb onderzocht. Uh, Herinner me er ineens aan dat jij zegt over maak foto. Misschien weten heel veel mensen dat al, maar Lotte moest geven, gisteren even een foto maken. En um, de iPhone die roept wat hij in beeld heeft. Hè? Die roept dan bijvoorbeeld uh, één gezicht uh, in linkerbovenhoek. Uh, en ik wilde vorige week een foto van mijn vader met mijn uh, hondje naast hem maken en toen zei hij één groot en één klein gezicht. En dat is toch wel heel handig moet ik zeggen. Dat is... Uh, Netjes. Oké, okay, ik laat even los voor mensen die nog iets willen roepen over Siri. Ja, ik wilde er wat over zeggen. Um, sommige van die spraakprogramma's, zoals Voice Dictation en zo. die kun je dingen leren, hè? Maar dat, dat is bij Siri volgens mij niet aan de orde. Je kunt hem niet. Uh, bepaalde woorden op een bepaalde manier laten uitspreken. Dat gaat niet geluk, gaat niet lukken, geloof ik. En verder, ik heb uh, uh, van de e-cultuur site heb ik een uh, uh, hoeveelheid berichten ge, ge, in een bestand geplakt over Syrië En dat is inmiddels 20k of zo. En uh, ja, dat vind ik wel een leuk bestand. Misschien uh, als jullie er wat aan hebben, dan kan ik het wel doorsturen. Maar en dan nog één ding. Uh, helaas, net toen ik het zo belangrijk vond voor mijn boodschaplijstje, is de stem van Nancy hier een heel tijd weggevallen. Dus nou weet ik niet hoe ze dat heeft gedaan met die boodschappen. Want dat vind ik eigenlijk heel interessant. Oké, okay, um, Je kunt hem wel uh, uh, corrigeren. Um, er waren twee manieren voor. Eentje kan ik me nog herinneren. Dat is namelijk als hij bijvoorbeeld een naam of wat dan ook iets verkeerd interpreteert. Dus jij zegt... Uh, ik weet nooit heel snel. Uh, de boom is groen en hij typt in de boom is groot ofzo. Dan kun je het woord, wat hij doet is, wat je uitspreekt, zet hij in beeld neer bovenin en um, daar kan je dus zien wat hij heeft verstaan en als daar staat dan uh, groot... Dan kan ik dubbeltikken op dat uh, woord en dat is nu weer op zich dus dat zou ik echt met je over aan moeten proberen of dat dubbeltikken vasthouden is. En dan kan ik uh, dat woord uh, corrigeren en dan als het goed is corrigeer je daarmee ook uh, je, uh, uh, hoe heet het? Serie. En volgens mij mag je ook dingen ook gewoon tegen hem zeggen. Dat uh, verander was het volgens mij. Dat was het andere volgens mij. Verander uh, groot in groen of zoiets. Dat soort dingen meer. Dat, dat moet ook lukken. Ja, maar ja, dan, dan heb je alles uh, wat groen is groot. Dat is, is natuurlijk niet altijd wat je wil. Dan moet je het weer veranderen. Dus uh, dat is misschien een beetje lastig, toch? Oh ja, nou. Ja, Nancy moet natuurlijk eerst de vraag van. Uh, Um, nou, ik, ik zou graag willen weten hoe ik een boodschappenlijst aanmaak. Want dat, dat begrijp ik niet helemaal goed. En uh, wat de afspraken betreft heb ik hetzelfde probleem ontdekt wat Tom ook had. Dat ik dus rare uh, omschrijvingen in, uh, in de afspraken had. Maar ik zou heel fijn vinden hoe ik een, een boodschappenlijstje moet aanmaken. In, in, zijn je herinneringen, Nancy? Ja, dat zijn ze. Nancy, ik weet niet... Um, um... Want jij zei, als ik het goed heb gevolgd, je gaat dus naar de app Herinnering en dan maak je een map aan die boodschappen heet en niet boodschappenlijst. Want dat begreep ik dus niet, maar toen jij ging zeggen uh, zet uh, kaas op mijn boodschappenlijst, dan zet hij hem dus wel in de map boodschappen. Dus er is iets mis, uh, of snap ik jou nou ook niet? Ja Tom, dat heb je helemaal goed uh, gezegd. Ik, ik uh, had er inderdaad mee gespeeld. Uh, uh, en het veiligst is om inderdaad in instellingen uh, een, uh, een boodschap te maken. Nou, voor... Je viel even weg. Als ik het nou gewoon even doe. Kantoormap. Nee, dan wel kantoormap. Kantoor. Notitie. Agenda. Herinnering, VO. Erinneringen. Erinneringen. Ik ga even een nieuwe map aanmaken. Erinneringen. Stapel andere lijsten. Knop. toon voltooide, Knop. Nieuwe herinnering. Wijzig. Knop. Geen onderdelen. Wijzig. Ik gebruik ja, gereed. nooit meer. Kleur, delen. Nieuwe herinnering. Stapel andere, Nieuwe herinnering. Grijs. Hm. Herinneringen. Koptekst. Geen onderdelen. Gereed. Knop kleur. Gereed. Ik zie herinneringen. Ik heb geen moet maken, jongens. Herinneringen. Knop. Koptekst. Geen onderdelen. Herinneringen. Knop. Doe het maar even zo. En toen? Zoek. Zoek lijst gepland. Nieuwe lijst. Knop. Herinneringen. Geen onderdelen, nieuwe oh, lijst. Oh, wacht even. Nou Bewerkbaar. Dan moet je boodschappenlijst lijst, lijst zeggen als je de map, map boodschappenlijst maakte. Dat is de grap. Denk ik. Geen onderdelen, koptekst. Geen opgereed, paars, Knop. groen, blauw, geel, bruin, gezellig, oranje. Hoofletter letter Q. Oké, okay, ik heb blijkbaar ook een... Uh, dus ik noem maar even boodschappen. Hoofletter letter V. Doen we even Boodschappen. Boodschappen ingevoegd. Koptekst. ...tekst, geen onderdelen, gereed, knop. Oké, okay, dan ik eruit. Nou, weet ik niet meer precies wat jij vroeg, dus ik probeer even. Voeg kaas toe aan boodschappen. Ik weet niet wat je bedoelt met voeg kaas toe aan boodschappen... Oké, okay, hier gaat dus iets mis. Uh, ik ga hem even de microfoon losgooien, want Nens, dan moet jij even zeggen wat jij gedaan hebt voordat ik te lang ga prutsen. Nee hoor Tom, je deed het helemaal goed. Uh, alleen je moet even tegen hem zeggen dat hij het op de boodschappenlijst moet zetten. Dus kaas op mijn boodschappenlijst. Uh, ja, Nancy, Dansi, want ik ben ook naar de herinneringen gegaan. Maar ik kan geen, geen lijst daarin aanmaken of, of wijzigingen aanbrengen of wat dan ook. Dus ik, ik denk dat ik een handeling niet, niet weet of ken of zo. Maar bij mij blijft die gewoon bij een standaardlijst staan en, en kan ik niks toevoegen of zo. Of, of spreek ik het direct in Siri in? Maar er stond bovenin de herinnering app: staat de knop herinneringen. Dus herinneringen knop en die tikte ik en toen kon ik uh, een nieuwe lijst maken. Nens, jij zei: uh, uh, Zet kaas op mijn boodschappenlijst? Zet kaas op boodschappenlijst. Oké, okay, ik kan dit dan in je lijst boodschappen in herinneringen toevoegen. Kaas. Zal ik dat doen? Ja. Ik heb deze toegevoegd. Ja, maar het feit dat dus, uh, omdat het een lijst is, dat maakt het even ingewikkeld. Dus als je die lijst gewoon boodschappen noemt, dan komt het goed. En dan zeg je gewoon boodschappenlijst. En als je de, de map boodschappenlijst zou noemen, dan moet je dus zeggen boodschappenlijstlijst. Kun je nou die boodschappenlijst eventueel ook naar je mail sturen? Want dat zou helemaal natuurlijk geweldig zijn. Dan moeten we even naar de, uh, de, de, de, de app Herinneringen gaan. Want dat kan maar zo dat dat kan. Ik heb geen idee... Ik ga kiezen. Herinneringen. Ik ga naar Akies. herinneringen? Um. Herinneringen. Boodschappen. Knop. Eén onderdeel. Boodschappen. Knop. koptekst, Een onderwijzig. Kaas. Kaas. Nieuwe herinneringen. Stapel andere. Nieuw ka kaas. Wijzig. Knop. Kijk, gereed. Ik kan, want we staan natuurlijk. Kijk, het is een lijst en daar staan dus al die losse herinneringen in. Kleur. Dillen. Verwijder. Dillen. Dillen. Deel met. Deel met. Gereed. Voeg iemand toe. Gereed. Voeg iemand toe. Wat zeg je nou? voeg iemand toe? 15%. Oh, nee. 20%. Woorden. Tekens. Hoofdletter O, E, G, Spatie. I, E, M. Ja. Gereed. Deel met. Kopte de annuleer. Knop. Deel met. Koptekst. Nou. Gereed. Voeg iemand toe. Kijken wat ik hiermee kan. Voeg iemand toe. Tekstveld. Voeg contactpersoon toe. Q. Voeg contactpersoon toe. Ik heb geen idee Knop. wat er dan gebeurt. Voeg contactpersoon toe tabelindex b c d e f g h petra chat overmarkt het papa paul Hessel, tom hessels ik ik oké voeg iemand toe terugknop foto van tom hessel tom hessel computer thuis e-mail thesselsabloomsels.nl voeg iemand toe tekstveld voeg contactpersoon toe q annuleer voeg iemand voeg toe knop voeg toe deel met annuleer knop oké deel met gereed Tom Hessels, onbeslist. Vroeg iemand toe. Tom gereed. Ik heb geen idee wat, dit, wat er nu gebeurt, dus dat zullen we even moeten uitzoeken. Uh, het werkt niet, dus Astrid, op de manier van sturen, sturen een e-mail, wat je vaak ziet als je bij delen iets kiest. Dit ziet er dus net even iets ingewikkelder uit. Ik kan nu even, mijn mail staat niet aan, dus ik weet niet of er nu iets binnengekomen is. Ik kan altijd straks nog even kijken. Maar een beetje vaag is dit wel, voor mijn gevoel nog. En dat ik, dat heb ik ook ergens gelezen. Heb je dat zelf toegevoegd? Ja, dat heb ik, dat, dat kun je in Siri doen. Als je naar instellingen algemeen Siri gaat, dan heb je aan het eind die knop, even kijken hoe die ook alweer heet... Um, Winkelen, mijn, -apps. mijn gegevens of zo. Reizen, instellingen. Instellingen. Privacy. Knop. Insta oh. Hallo. Geluiden. Achter. Beeld. Algemeen. Niet storen. Algemeen. Nee. Algemeen. Algemeen. Info. Software. Siri. Knop. Siri. En dan helemaal Siri. onderaan. Algemeen. Mijn info. Mijn, mijn info. Knop. Als je daarop dubbel tikt, dan krijg je de lijst met contacten. En uh, je moet er dan er wel voor zorgen dat jij in je eigen contactenlijst staat. Dat is meestal niet gebruikelijk, want je hoeft jezelf natuurlijk nooit te bellen, tenminste meestal niet, of uh, een e-mail te sturen. Uh, maar dat moet je wel doen. Dus je maakt een nieuw contact dan met je eigen gegevens en, en die, uh, daar kies je dan hier voor. En dan, ja, dat is dan ik. Ik. Ik moet even een heel klein, heel even iets leuks vertellen. Mijn uh, e-mailadres heet uh, Asjemanau. En uh, <laughs> dus, ik heb, je verteld, ik ben Astrid. Uh, en toen zei hij, oh, dat is goed, jij bent Astrid, oké. Okay. Uh, toen zei ik later, wie ben ik? Toen zei hij, je bent Asje, maar omdat we bevriend zijn, noem ik je Astrid. Dat, dat gek, dat, dan pakt hij dat dus blijkbaar uit, dat e-mailadres. Hij doet het inderdaad soms ook wel, want ik, ik probeerde net ook iets te doen. En dan pakt hij om een afspraak te maken met iemand... en dan gaat hij toch naar contacten kijken. En dan vult hij ineens een, een volledige naam in... terwijl ik die niet had genoemd. Ja, omdat we bevriend zijn, noem ik, die, noem ik je Asje. Dat vind ik echt, nou ja... terwijl een heleboel mensen mij juist Asje noemen. Ja, het, het is heel apart. Um, ik zie dat het al uh, team voor vier is, bijna. Ik weet niet, zijn er nog meer mensen... die uh, iets kwijt willen over Syrië of daar vragen over hebben? Want ik wil dan even door naar uh, die... Uh, de apps zoals uh, Hear You Now en zo. Want daar was een verzoek over. Oké, okay, niemand. Misschien uh, straks nog even. Uh, bedoel, we hebben natuurlijk best wel wat tijd. Maar ik wil in ieder geval even dat vaste onderdeel er doorheen jagen. Um, Ruud had gevraagd. Uh, die was op zoek naar apps waarbij je je iPhone als versterker kunt gebruiken. Daarmee dat bedoel ik dat het signaal dat door de microfoon wordt opgevangen doorgegeven wordt aan de oortjes. Hij had een app gevonden die heet Hear You Now... En uh, die app die heb ik uh, geprobeerd en die lijkt ontoegankelijk. Uh, Nens, ik geef jou nu de tijd om hem even uh, op te zoeken. Want jij kan natuurlijk veel makkelijker vertellen hoe ontoegankelijk die is. Uh, Ruud vroeg, vroeg dan ook aan mij, je hebt ooit eerder een app besproken die dat ook kon. Ik ben gaan zoeken, Ruud, en die app die heet Audiobus. En uh, daarmee kun je allerlei audiobronnen aan elkaar koppelen. Je kunt dus ook apps die dat ondersteunen kun je koppelen. Dat wil zeggen als je een muziek app die dat ondersteunt en bijvoorbeeld ook een equalizer app. Dan kun je als het ware je muziek door die equalizer app laten lopen. Gebruikmakend van de app Audiobus. Met die app Audiobus kun je ook system output en system input aan elkaar koppelen. ...aan elkaar knopen. en Dan begint hij wel te roepen van... ...dat moet je wel alleen doen als je oortjes gebruikt... ...want anders ga ik rondzingen. En uh, uh, dat werkt ook. Dat kan ik zo wel eventjes laten horen, die app. Maar ik ga eerst even loslaten voor Nens. Uh, Tom, is het de bedoeling dat we nu uitleggen... ...hoe het scherm eruit ziet en wat er nu wel en niet werkt? Of uh, uh, is dat niet het idee? Dat was mijn idee. Tenzij Ruud nog andere vragen heeft... Nou, misschien meer een toelichting. Uh, Want het ging mij er inderdaad om uh, dat uh, de ouder wordende mens uh, ook uh, licht last kan krijgen van uh, gehoorverlies. En ik heb dat soms. Dus ik was, ik was inderdaad op zoek naar iets uh, dat mij op, in sommige situaties kan ondersteunen. En dit appje Hear You Now is uh, echt ook een, een door een of andere uh, medische boer uitgegeven ding. Dat, het werkt inderdaad als gehoorapparaat. En wat er aardig aan zou kunnen zijn, is dat je ook uh, verschillende frequentiegebieden uh, kunt versterken in of uitschakelen. Ik kreeg dat niet voor elkaar, maar ik hoor graag van Nancy uh, of daar misschien een mouw aan te passen is. Uh, linksbovenin zit een replay knop. Logo, Knop. Het logo excelent. silent Nou, dat is waarschijnlijk die meneer die zich ermee tegenaan bemoeid heeft. Of het geld heeft gegeven, zo moet ik zeggen. Dan krijg ik een left-knop, oftewel dat zou je linkeroor zijn. Geselecteerd. O, uh, dan krijg ik een knop uh, bij de oren. Dat is een, uh, natuurlijk mijn beide oren. Ook eerst, sorry. Knop. Dan krijg ik de richtknop, oftewel de rijdknop. En dat is de rechter oor. En uh, daar eigenlijk verticaal onder zitten schuifpaneeltjes. En dus zou ik bedenken dat als ik nu doorveeg... No. ...dat ik bij die schuifpaneeltjes uitkom. En dat gaat dus niet. Dus die schuifpaneeltjes, wat een schuifregelaar, zoals ze dat noemen, een verticale schuifregelaar. daar kan je niet bij, dat is niet toegankelijk. Je kunt daar, als ik dus een van de oren kies, of beide oren, kun ik daar zeggen of ik de lage frequenties... ...dus de low, de frequenties en de high frequenties, of ik die hoger of lager ga zetten. En dat kan ik dan met zo'n schuifje regelen. Nou, dat is dus... Helaas niet toegankelijk. Ik loop eventjes verder. Frec, frec. Nou, dat frec, frec, frec staat onder low, mid en high. Dus dat zijn eigenlijk labels die hij alleen maar uitleest. Frec. Ik ga even, even checken. Nee, ik dacht ik ga even checken of het dubbeltikken en vasthouden wat uitmaakt. Nee, dat gaat niet. Frec, frec. Ik loop door en dan kom bij de volume. Uh, mag ik daar, dat is een schuifregelaar, uh, schuif, zoals ze dat noemen, horizontaal. En uh, volgens, volgens mij far. mag ik daar ook niks regelen, maar dit is eigenlijk volgens gelijk aan mijn uh, knop aan de zijkant. Dus mijn harder en zachter knop. Maar dat is uh, de, de volumeregelaar, die horizontale, dat kan ik wel met de gewone knop regelen. No. Dat low-en-high uh, uh, frequentie dus niet? Nee hoor. Dan hebben we de focus. Die staat nu op neer. Daar kan ik op dubbel tikken. Ja. En dan wordt die far, uh, Dus wat moet die, uh, wat in welk gebied moet hij daarmee bezig zijn? Ja. Knop. Een Moorknop. Een moorknop. En of die actief moet blijven, ja of nee, dan kun je aan of uitzetten. Ik ben al altijd bekend naar de moorknop. Nou, meer, niks anders dan uh, info infoknop. Uh, dus helaas, ik kan niks vinden met die verticale uh, schakelaatjes. Ik zal er nog even verder naar kijken. Het is een hele mooie app en het ziet er ook lekker simpel uit. Daar houden we van... Dus uh, ik ga kijken of ik nog iets anders kan vinden in de tussentijd. Maar voor nu heeft hij ontoegankelijk qua uh, low middel en high frequenties instellen. Ja, dat is jammer. Uh, bovendien, bij mij was het zo dat, uh, dat ik regelmatig uitgeknikkerd werd. Als ik bijvoorbeeld die replay-knop intikte, dan uh, gooit hij gewoon die achteruit. Maar dat kan natuurlijk uh, aan mijn. Uh, iPhone liggen. Ja, dat deed hij bij mij niet. Ik vroeg me alleen af die replay hoe ver die terug uh, uh, speelt. Want hij neemt dan als het ware op. Dus hij is ergens aan het bufferen. Maar ik kon niet vinden. Maar misschien staat het wel bij info. Hoe lang die buffert. Ja, ik heb ergens gezien dat dat 20 seconden zou zijn. Oké, okay, jammer. Misschien is het mogelijk om de maker uh, te, te mailen. Uh, want het moet toch niet zo moeilijk zijn om die, uh, die schuifjes voor ons uh, wel toegankelijk te maken. Nou, misschien ga ik dat inderdaad wel doen, want uh, wat Nancy zei is waar. Het is, ja, het is, het is eigenlijk een heel uh, simpel en goed te begrijpen appje. En uh, dat is natuurlijk wat we willen, daar worden we blij van. Moet hij alleen inderdaad wel uh, uh, alle functionaliteit geven onder VoiceOver. Maar het is dus niet zo, uh, want daar was ik even bang voor, dat VoiceOver de zaak vernachtelt. Dat als je die uitzet, dat die het dan wel doet. Nou, ik denk dat als mensen de voice-over uitzetten, dat ze wel die schuiven gewoon kan bedienen. Daar ga ik tenminste wel van uit. Ja, inderdaad. Dat kan ik gewoon. Dus als ik een voice-over uitzet, kan ik de loo de, de dingen kan ik verhuizen. Omhoog en omlaag tegen. Dus dat is niet het probleem. En inderdaad staat in de help staat dat het de 20 seconden is, wat je kan replayen. Dus Ruud, wat je even als nood kan doen. Ik neem aan dat jij weet welke frequenties er bij jou achteruit gaan rennen. Uh, ...dat je uh, die uh, door iemand die kan zien even die, uh, die schuif open laat gooien van, die frequentie, van dat frequentiegebied... ...of juist de andere dempt net, uh, net wat het handigst is. Uh, zolang we uh, nog niet de mogelijkheden hebben om die schuifjes te bedienen. Maar er zijn nog meer mogelijkheden, want we hebben nog wat meer onderzoek gedaan. Oké, okay, ik ben benieuwd. Mens. Aan jou, want je had een hele mooie app gevonden. <laughs> dat is wel grappig. Dan denk ik, oh, nou dan gaat Tom beginnen met zijn audiobus. Nee, um, ik had ooit eens getwitterd, want dan had ik weer ergens gelezen. En dan twitterde dat gewoon even lekker snel door. Over de Listen-app. En dan spel ik het even L-I-S-T-E-N-A-P-P. En uh, dat is ook zo'n soort appje wat je hier hebt. Maar deze vind ik eigenlijk, mijn voorkeur gaat naar deze uit. Die, die ik net heb gezien dan. De Listen app is. Die wordt ge, dat is eigenlijk hetzelfde soort principe. Ik vind hem wat ingewikkelder. En dus er kunnen appjes bijgedownloaden worden enzovoort. Nou, dat vind ik allemaal weer niks. Um, maar wat het is, is dat hij voor een gedeelte. Je moet je allereerst aanmelden. Uh, want hij uh, is gebaseerd op een audiogram. Dus dat betekent dat als je naar een uh, gehoorwinkel gaat. Of hoe heet zo'n winkel. Een audioloog gaat, dan kun je zo'n audiogram van je oren laten maken, wat voor geluid je hoort. Dat kun je dus invoeren in die app. En dat invoeren, dat is al niet toegankelijk. Dus ik kan, als ik de voice-over uitzet, kan ik inderdaad aanwijzen en dan kan ik heel het audiogrammetje namaken. En uh, vervolgens uh, kan ik hem gebruiken. Nou... Ik heb maar wat ingevuld. Uh, er zijn wat audiologen die blijkbaar aangesloten zijn hierbij en die kunnen via de website jouw audiogram invoeren en dan kun je er ook gebruik van maken. Maar volgens mij zat ik, toen ik mijn schemaatje had ingevoerd, kwam ik toch weer wat meer ontoegankelijkheden tegen. En dat was voornamelijk, wat was het? Dat was voornamelijk ook weer die hoge en lage tonen. Daar zit namelijk ook een bas en een hoog in. En daar kan ik dus uh, een schuifje heen en weer halen. Een horizontale schuifregelaar. En die is dus daar ook niet toegankelijk. Dus uh, dat was mijn app al heel snel. Dat was de Listen-app. Ja, als ik het zo hoor is die Hear You Now-app toch gewoon... Jij zei het al, gewoon lekker simpel. En die doet gewoon wat hij moet doen. Want ik merkte dus ook dat als hij... Uh, uh, uh, hij heeft, heeft dat, dat effect dat, dat als er geen geluid is... Boven een bepaalde drempel, dan gaat hij ook dicht. En dat is uh, heel plezierig. Want dan heb je ook minder last van achtergrondgeluid. Dat kon je denk ik uitzetten, dat zei jij ook. Dus uh, denk ik dat je ons moet richten op die app. Ik wil inderdaad nog wel even naar Audiobus kijken. Audiobus, actief. Audiobus. Audiobus. 256 frames. Ik ga eventjes. Uh... ...audiobus 2.1 256 frames. Ja, dit is 256 frames. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de latency. Moeilijk woord. Ik ga het toch maar even uitleggen. De latency is het verschil van in- en output. Op het moment dat... ...de microfoon van uh, een iPhone... ...of een, een, een ander audioapparaat... Uh, ...wat met uh, de computer... ...verbonden is, uh, geluid ontvangt... ...wordt dat geluid omgezet naar een... Dig dig dig ...digitaal signaal. Dus bits en bytes. Vervolgens worden die bits en bytes... ...gaan naar het programma dat er iets mee moet doen en uh, dan worden die weer vertaald naar gewone audio. Uh, dat gaat niet bit voor bit, dat gaat met frames zoals dat eet. En uh, er wordt dus als het ware eerst wat geluid ge uh, in, een, in een buffertje gezet, als het ware opgespaard en dan bewerkt en dan weer verstuurd en uitgezonden. De tijd die dat kost wordt de latency genoemd. Vroeger kostte dat veel tijd en dat betekende dat als je iets in de microfoon riep... ...dat het soms een halve seconde of soms nog langer duurde voordat het geluid er weer uitkwam. Met onze snelle computers en weet ik veel wat allemaal meer uh, kunnen bijna byte voor byte ver verwerkt worden. Dat betekent dat de latency heel laag kan zijn. Maar het kan zo dat, mm, Ik ga nu even die dingen ook koppelen in dus dan zul je het waarschijnlijk wel horen omdat jullie me natuurlijk ook gewoon via de microfoon hier horen. Ga je me dan straks ook horen, als het goed is, via de microfoon van de iPhone. Ik ga vervegen. Audiobus 2.1.11, Compatible Apps Directory, knop. Nou, dat, zijn, uh, dat is een, waarschijnlijk een, een, een mapje met uh, de apps die je hier allemaal mee aan elkaar kan knopen. Settings, knop, help, knop, add new connection, piepeline, knop. Ik laat nu alleen maar even horen dat ik kan koppelen, hè, want... We presets. hebben hem al een keer besproken. Knop. Remove connection. Add input connection. Knop. Add input connection. Select input. Cancel. Select input. Koptekst. System audio input. No audio bus apps vond. Find apps. Knop. Kijk hij heeft dus geen audio apps gevonden die hij aan de input kan hangen. Dus ik pak No system. audio bus system audio input. Dus dat betekent. Dat is nu mijn microfoon de input is. Audiobus compatible at direct settings help at new icon presets. Remove connection, eject input audiobus. Knop open input audiobus. Knop at input connection. Knop in active connection indicator at effect connection. In active connection indicator at output connection. Knop. Nu gaan we de output connection doen. Select select output. System audio output. Inject input audio 256 audiobus 2.1. Compatible apps directory. Knop. Nou, nu zou u... Ja, je hoort het ook, hè. Je hoort ook... Ik zet hem even iets harder. Je hoort nu ook die latency, want er zit een uh, kleine echo op mijn stem. En die wordt dus veroorzaakt door die uh, latency het kan zijn. Set compatible apps directory. 256 frames. 256 frames. Oh, dat kan ik denk ik alleen in de settings veranderen. Ehm... Um... Hij is niet erg hard, ik weet ook niet of ik dat kan verbeteren. Ik kan er ook nog een effect op zetten. Misschien dus inderdaad ook wel een equalizer. En dan zou je dus een equalizer moeten hebben die um, voor ons toegankelijk is om die tussen de in- en output te gooien. Lekker ingewikkeld Ruud, maar jij ja, bent gewend om met audioapparatuur te werken. Dus misschien kun je hier ook eens mee experimenteren. Het enige wat ik nog niet gedaan heb is een... Goed toegankelijke e zoeken, maar misschien vinden we die wel in die directory die uh, hier stond. Ik ga dit wel weer even uitzetten. Audio compatible setting help at new presets remove connexion Eject input audio open input audio add input connection open eject remove connection piepalingen Remove connection Piepaling. ah. piepalingen Zo, nu is, de, input connection. Knop. nu is de boel weer geremoved. Um, ja, dit is even in het kort wat, wat audio kan kan. Uh, het is uh, misschien de moeite waard om daar eens een, een beetje mee te spelen. Ik heb geen idee, uh, Ruud, of jij dat al gehoord hebt, of er een latency is uh, als je hier You Now gebruikt. Nou, ik... Ik heb, het is alweer even geleden dat ik hem gebruikt heb. Ik dacht het niet hoor. Ik dacht dat het uh, redelijk goed was. Maar dit uh, klinkt op zich ook heel aardig. Uh, zeker de moeite van het proberen waard. Ik neem aan dat Audiobus dat met een S eindigt, niet met een Z. Nee, het is inderdaad de bus met de S. Oké, okay, nou leuk. Uh, aardig om eens even te kijken. Ja, en ik, uh, ik weet niet meer wat die kost, want ik had hem dus al een keer gekocht. Ik ben even vergeten om Audiobus in... Uh... De zoekmachine van Blink Magazine te stoppen. Want uh, volgens mij moet hij daar ergens in voorkomen. En dat was. Dacht ik zelfs nog voor de verhuizing. Dus dat moet nog voor uh, februari twee, uh, 2013 zijn geweest. Nou, ik ga wel kijken. En uh, de wereld zal het niet kosten. Nee, zeker niet. En dan wordt het dus inderdaad <lacht> nog interessant om te kijken of er een, een equalizer tussen de hangen valt. Oké, okay, dat was dat audiostuk. Um, heeft iemand nog iets aan te vullen hierop? Ja, het prijsje is 4,99 euro. Kijk, Nens, als we jou toch niet hadden. Oké, okay, dat was uh, de audiobus. Uh, dan, dan wilde ik nog even, even kijken, wat had ik nou in het begin ook nog meer gezegd. Um, de Mac-tracker even met jullie bekijken. Gewoon omdat het leuk is. Oh, ik zei al, dat is dus een appje met uh, alle Apple-producten. Ik ga weer even naar mijn kantoormap. app -kiezer. Begin Afinstellingen. Herinneringen. App-store. Soundmeter. Mac actief. Mac Models, About, knop. Oké, okay, een About knop. Models, context. Models. Desktops, context. Apple. Dus we krijgen eerst de Desktops, Apple. Classic Macintosh, A Mac, iMac, Mac Mini, Mac Pro, Airforma, other Macintosh. Power Mac, and... Mac G3-G4-G5. Ze staan er allemaal in. Notebooks. Koptekst. Dan krijgen we de notebooks. E-book. MacBook. MacBook Air. MacBook Pro. Power Powerbook, Powerbook G3-G4. Servers. Koptekst. Workgroup-MacServer. x server Devices. Apple TV. Camera's. Displays. iPad. iPhone. iPod. Mieze. Keyboards. En ze en staan er allemaal in. Mieze. Dus, Mice. Ik ga even voor de grap naar iPad, Displays ik Ga even naar de bijvoorbeeld, bijvoorbeeld model. De Apple Classic iMac, iMac, Mac mini, Mac Pro, Performa, other Mac, other Mac notebooks, e-book, MacBook. MacBook Air, MacBook Pro. Als ik Mac dit scherm modellen terugkomen. We weer een nieuw lijstje. MacBook MacBook Pro. MacBook Pro 17 inch. MacBook Pro 15 inch glossy. MacBook Pro 15 inch kort 2 Duo. MacBook Pro 17 inch kort 2 Duo. MacBook Pro, 15 inch, slash late 2007, 2.4/2.2 GHz. Ze staan er allemaal in. MacBook Pro, MacBook Pro, 15 inch, juli 2008, MacBook Pro, Retina, 15 inch, met 2014. Die is dus van midden 2014, dus dus lekker jong. inch MacBook Pro. En dan lopen we even doorheen. Info, MacBook Pro, Retina, 15 inch, met 2014. Overview context, Introduced juli 2014, grijs, introduced, discontinued. Model identifier: Dan krijg je netboek. allemaal getallen die interessant zijn als je hem wilt bestellen. Model, Model AMC. -E order number, order nummer: NG. Initial price. 1999 dollar: 2.2 GHZ, 2499 dollar: 2.5 GHZ, 3199 dollar: 2.8 GHZ. Grijs. Het zijn allemaal grijs, maar wat je dus hier hoort, zijn de verschillende prijzen uh, rekening houdend met de verschillende processoren die erin zitten. Support status, supported, case, precisse nou, aluminium body, grijs. Aluminium body. Wetten Dimensions, 4.46 LBS. 0. Hier dus uh, nou, processor. spreekt voor zich. context. De processor. Processor, Intel Core I7, 4770 HQ, 4870 HQ, 4980 HQ, haswell, wel, grijs. Processor speed, 2.2, 2.5, of 2.8 ghz, nou, grijs, meteen wat er komt, architecture 64 bits, 64 grijs, bits. number of cores, 4, grijs, ja, aantal cores in de processor, dus dat aantal processen dat de processor tegelijk kan uitvoeren, cache, 6 megabyte, share 3. Dat grijs, interne geheugen in de processor, dat is het snelste wat je maar kan hebben, want dan hoeft hij, als hij dingen wil uitvoeren, de processor niet naar het interne geheugen, want hij heeft zelf geheugen. Systembus, Intel Direct, Marks, 2.2 GHZ. 12... Ja, benchmarks, dat zijn getallen. Er zijn verschillende programma's die dat kunnen doen. Een benchmark is eigenlijk de prestatie van het apparaat. En dat wordt in een getal uitgedrukt. En in zo'n getal zitten allerlei dingen verweven. En uh, hier, daar kun je in ieder geval de prestatie van het apparaat uit afmeten. En nou, als ik nog doorga in zo'n lijstje, dan vind ik ook wat er allemaal op zit. De in- en de uitgangen, dus alle specificaties vind je hier terug. 7 um... ton 19 of zeker samen met het appje van Apple zelf, de Apple Store, niet de App Store, maar de Apple Store, dat ook redelijk toegankelijk is. Kun je op die manier heel goed bepalen wat voor apparaat je wenst. Macbook Pro. Terugknop. Nou, zo kan ik zo nog even models. Terugknop. Even naar de iPhone. Macbook Pro. Wordex. De Apple Camera. Display iPhone. iPod. iPhone. We gaan even naar de iPhone. En ik zien dan hier models. Terugknop. De modellen. iPhone. Context. iPhone. De eerste iPhone. iPhone 3G. iPhone 3GS. iPhone 4G. iPhone 4 CDMA, iPhone 4S. iPhone 5GSM. iPhone 5GSM International. Die eerste iPhone 5GSM 5, Noord-Amerika. Nee, hey, dat zijn verschillende toestellen: iPhone, iPhone 5, GSM en CDMA. iPhone 5C. iPhone 5S. iPhone 6. iPhone 6 Plus. Dat zijn iPhone 6. En als ik dan ga kijken, heb ik hier dus alle specificaties I van de iPhone 6. Introduce het. Discount, model identifier, modelnummer, initial price, 649 16 gigabyte, 749 64 oh, yes. support status, colors, weight and dimensions, display and storage, Coptext, display size, 4 punt, display resolution, display modus, capacity, 16, 64, or 128 gigabyte, input method, multi-touch, grijs, processor and memory, Coptext. processor, Apple A8, grijs, processor speed, 1.4 ghz, Grijs, architecturen, 64 bit, grijs, number of course 2, grijs, het is een dual core processor in de zes. Apple M8 motion, nou, de grijs, hebben we ook. graphics card, kbv rg VRGX, cloud ook. in memory, 1 gigabyte. Nou 1 grijs. gigabyte zit erin, enzo so on, zo so on. Ik vind het zelf eh, als we een beetje freak zijn er wel een leuk appje om gewoon die specificaties eens te bekijken en ook te kunnen vergelijken. Dat... Als je eens een keer iets koopt, dat je nou ja, ook weet wat je koopt... zonder dat je weer van allerlei dingen hoeft te vragen. Een leuk en volledig toegankelijk appje wat mij betreft. Oké, okay. uh, dan ben ik weer even lang genoeg aan het woord geweest. Dan ga ik weer de mic naar Nancy sturen... want er was een vraag in het forum over een decibelmeter. Nancy is gaan zoeken en die heeft er een gevonden... Nens, wil jij even kijken of die ook helemaal uh, echt goed toegankelijk is? Ik had zelf net van, maar ik heb hem even kort voordat we begonnen, uh, ook even geïnstalleerd en geprobeerd. Dat op het moment dat ik uh, roep, uh, dan geeft hij dat wel keurig aan. Maar dan moet ik even heen en weer vegen om het aantal decibels te horen. En dan is het aantal decibellen alweer gezakt. Dus ik weet niet of, uh, of hij wel echt goed voor ons gaat werken. Maar dat mag Nens ook even vertellen. En ondertussen probeer ik hem nog even. Ja, dat vind ik wel een goed idee. Want uh, dat heb ik natuurlijk weer niet uh, goed getest dan. Hè? Ik heb wat dingetjes. Uh, um, ja, ik ken, kijk altijd naar de gratis dingetjes. Dus daar heb ik voornamelijk naar gekeken. Deze bel 10. En dan TH erachter. Uh, dat was een van de favorieten. Maar daar zijn de knoppen niet gelabeld. En uh, is uh, heel veel niet bereikbaar met voice over. Dan heb je uh, de soundmeter. Uh, ...waar een spatie tussen sound en meter staat en de decibel ultra. Uh, daar, uh, wat daar gebeurde en dat uh, verbaasde mij ook... ...is dat de voiceover helemaal uitgaat zodra je de app start. Um... Dan heb je de decibelmeter. De knoppen waren goed gelabeld, maar er was weer niet alles uh, bereikbaar. Uh, en juist de getallen waar het over gaat, over het gemeten geluid, was daar ook weer niet meetbaar. Nou, welke deed het wel? Tenminste, uh, voor zover Tom hem nog niet getest had. Ik ga hem even erbij pakken. Ik heb inmiddels wel gemerkt dat als ik hem erop zet, dat doe ik nu ook. Ik tik even op het aantal decibels. 91 89. Nu is het vrij stil, maar hij ligt waarom die 82 zegt. Dat komt waarschijnlijk omdat hij op mijn computertafel ligt. 73. 75. Als ik dus nu ga praten... 91. Hoor je dan, pakt hij 91. 79. 68. Eh, het zou mooi zijn als hij hem continu zou blijven noemen, want op het moment dat ik tik, dan geeft hij natuurlijk ook iets aan... Dus of wij er veel aan hebben, ik heb nog niet kunnen uitproberen wat er gebeurt als ik mijn leesregel eraan hang. Want ik weet niet of um, als er iets op het scherm gebeurt of dat constant wordt gemonitoord door je leesregel zoals de host dat kan doen. Oké okay, en de, deze die jij getest hebt of tenminste die wij getest hebben dat is de Digital Soundmeter Free van Patrick. Dus dat zal ik nog eventjes opschrijven. Maar ja, uh, voor de rest heb ik eigenlijk nog niet verder gekeken. Ik dacht, nou, dit hoort hem dan. Maar uh, toch weer niet dan. Nou, we weten het nog niet helemaal zeker. Ik ga nog wel even verder experimenteren. Uh, en dan uh, ga ik in ieder geval nog wel even uh, een mail in het forum zetten. Naar, sturen naar de vragensteller die uh, de decibelmeter zocht. Maar ik... ik uh, wat ik nog wel even hier wil vragen... ...is er iemand anders van jullie die hier ooit mee gespeeld heeft... ...en ooit een decibelmeter heeft gevonden die wel helemaal goed is? Niet, dus. Oké. Okay. Wat mij betreft kunnen we dan nu even verder naar EOS 8.3. Um, ik begin gewoon, ik hou de microfoon even vast. Um, ja, een van de dingen die mij opvielen, en dan moet ik eigenlijk even voor de, de uitrol zijn. En ik dacht een week of twee voordat de iOS 8.3 werd uitgerold, kwamen ineens op het forum allerlei berichten binnen over het feit dat er iets met Xander aan de hand was. En er gebeurde iets met de stem. De stem veranderde. En we hadden met z'n allen iets van, hoe kan dit? Want we zijn toch niks aan het downloaden of wat dan ook. Hoe kan Apple ineens ingrijpen in die stem? Nou, dat is een beetje weggezakt, maar dat is een vraag die bij mij nog steeds niet is opgelost. Ik wil nog steeds heel graag weten waarom er dingen op mijn iPhone gebeuren zonder dat ik uh, iets download of wat dan ook. Bij mij gebeurde dat niet pas toen ik de official release 8.3 installeerde, was dat ook zo. En dat uitzicht in een aantal dingen die stem. Uh, dat heeft te maken dat ik het gevoel heb dat uh, zijn intonatie is veranderd. En dat hij ook soms dingen afbreekt. Als ik bijvoorbeeld de abkiezer start, dan zegt hij niet ab maar ab abkiezer, maar abkiezer. Abkiezer. Ik word het wel Actief. En. en um... Um, ik, ik had een, een, deze willen bewaren, maar hij zegt bijvoorbeeld werk bij met een hele hoge stem. Dus en, en soms ook een te lage stem met heel veel gekraakte door. Dus ik heb het gevoel dat de, de intonatie is versterkt. Uh, waarom ze dat gedaan hebben en hoe ze dat precies voor elkaar gekregen hebben. Dat mensen dat al op hun iPhone kregen voordat uh, de updater was, weet ik niet. Maar prettig vind ik, ik ben er nu wel aan gewend, maar prettig vind ik het niet... Verder heb ik toch ook regelmatig nog steeds wel in iOS 3, dat zat in die beta 4 die ik ook had, maar ook in de official release, dat ik het gevoel heb dat dingen worden afgebroken als ik bijvoorbeeld een app start, zoals de AppKeezer of de App Store. Kantoormap. Dan zie ik die dingen niet helemaal meer Winkelen Winkelenmap. Zes apps. Winkelen. Context. Text App Store. Eén update beschikbaar. Ik tik hem nu dubbel. App Store. Updates. Koptekst. Nou, dat doet hij dus niet, zou je altijd zien. Zoek. Tap. 4 van 5 geselecteerd. Updates. 1 onderdeel geselecteerd. Updates. 1 onderdeel. Hij zegt het niet meer. 5 van Er zijn vijf. andere dingen, hè? Mail is ook iets mel geworden. Uh, de, de, de uitspraak is ook minder goed geworden. Onderaan scherm. Onderaan scherm. Bits. Werk alle aankopen. Beschikbare updates. Koptekst. Slagteam Communication. Versie 1.98.39. Open. Slagteam Communication. Nou, het ware is dat ik. Dat is raar, want ik heb geen updates meer. Dus er is bij mij... Een raar 9 apps. Um, ik heb de stem nu iets langer staan, omdat ik hem even wilde vergelijken met uh, de stem zoals die was. Dat ga ik nu dus gewoon ook even doen. Dat is alleen een iPhone 4. En daar zit het gaatje bovenin. En dan moet ik even kijken wat hij... Dus als ik hem daar... Die zal wel zachter zijn. Abkiezer. Dat is keurig. Uh, wat je ook hoort is dat de snelheid anders is. Want ik heb, zo, ik heb de, de snelheid hier allebei uh, op hetzelfde niveau staan. Maar op de iPhone 4 is die trager. En dat heeft volgens mij niks met de iPhone 4 te maken. De, op een gegeven moment, of dat nou een iOS 8 was of al eerder, merkte je dat de percentage... Uh, Anders werkte dan op het systeem hiervoor. App Store, actief. Um, ja, wat vind ik verder van iOS 8.3? Ik merk nog wel dat ik uh, soms meer moet wijzen dan vegen. Er zijn plekken dat ik uh, echt zoiets heb van er gebeurt niks. En als ik dan even wijs, dan doet hij het ineens weer wel. Um, er waren nog een paar dingen, maar die willen we nu even niet te schieten. Dus ik gooi even de microfoon los voor iemand anders die iets kwijt wil over iOS 8.3. Hoe uh, staat het met uh, de Whatsappers? Uh, want uh, de, volgens mij hebben we het daar al over gehad, maar daar hoorde ik ook wat uh, uit dat veld. Ik heb zelf geen Whatsapp, dus ik heb geen idee, maar dat uh, de gesproken berichtjes niet zo goed werkten. Ik heb daar geen probleem mee. Nou heb ik wel iOS 7. Ik weet niet of dat nog wat uitmaakt. Ik heb gisteren een nieuwe versie gedownload... dus ik heb dat nog niet geprobeerd. Nee, oké. Okay. Het, het, uh, uh, het, het ging vooral om het dicteren. Dat was een probleem. En dus niet het, uh, het audio opnemen... maar het dicteren van een boodschap in WhatsApp. Nou, ik heb het niet gemerkt. Uh, ik heb wel gemerkt dat in, in, uh, in Facebook er iets raars is... als je in de tijdlijn van, van jezelf gaat kijken... dan vliegt die app eruit... Um, Verder ja, als het om WhatsApp gaat, dan gaat het nu vooral over uh, of dat bellen, wat je nu met WhatsApp kan doen, of dat nu wel al via internet gaat of nog gewoon via je eigen Beltegoed. En dat schijnt niet helemaal duidelijk zijn. voor sommige mensen niet helemaal duidelijk te zijn uh, hoe dat nu zit. Of ze nu wel al via WhatsApp bellen of nog via hun eigen Beltegoed. Um, ik, ik bel eigenlijk nooit via WhatsApp, dus ik, ik kan er eigenlijk weinig over zeggen. Um, nee, het is niet iets gerelateerd aan IOS 8 wat er met WhatsApp aan de hand is. Dat geldt ook voor Facebook. Het refreshen van Facebook kan een probleem zijn. En verder heb ik geen verslechtering ontdekt sinds IOS 8.3 met dat soort apps. Ik heb begrepen van dat bellen dat uh, dat, dat uh, langzamerhand wordt uitgehold. Dus ik zou niet weten of je aan het, aan het icoontje kunt zien of je nu kunt bellen via internet, zeg maar. Dus het stond in het, het helptekst, als je de update ging, ging laden, zeg maar dat dat werd uitgerold. Dus dat de app die voorziening wel heeft, maar dat het zo uh, succesief uh, zou, worden, zou worden uitgerold. Dus ik zou niet weten hoe je dat dan, dan kunt zien, of je dan als gebruiker dat kunt. Nee, weet ik ook niet. Ik, ik las wel op het forum nog, voordat we begonnen, dat iemand had geschreven dat... Uh, hij uh, was gebeld door iemand bij wie het wel al was uitgerold en dat dat betekende dat hij nu ook uh, tot de club internet bellen via WhatsApp behoorde. Nou, ik weet niet of dat klopt. Ik heb ook geen idee uh, wat, wat, uh, hoe WhatsApp dat gaat uitrollen. Misschien doen ze dat wel op die manier hoor, dat kan best. Ik heb dat ook uh, gehoord, Tom. Ik heb het zelfs op die manier ook gedaan. Datgene, nou, dus toen heb jij het, ik weet niet waar je het gelezen hebt, maar... Uh... Uh, iemand heeft mij inderdaad digitaal via WhatsApp gebeld. Dan nou, zou het moeten werken. Dat zou je ook aan de knop moeten kunnen zien. Dat zie ik overigens nog niet. Maar ik heb wel de indruk dat als ik zelf iemand bel. Dat het dan wel werkt. Dus als je iemand in je kennissenkring hebt. Die, van wie je weet dat het al werkt. En je laat die jou bellen met WhatsApp. Dan zou het bij jou ook. Ja oké. Okay. Ik weet dat uh, Joop Sanders heeft het uh, uitgetest. En die heeft dus gebeld via WhatsApp. En is daarna... Uh, uh, ...gaan kijken hoe het, start, hoe het stond met zijn belminuten. En toen had hij dus belminuten verbruikt. Dus dat betekent dat hij op dat moment nog via zijn beltegoed belde. Als je een, uh, een appje hebt zoals uh, uh, bijvoorbeeld van T-Mobile... ...of van, van de andere belcompanies... Um, die, die hebben allemaal inmiddels wel een app waarbij je uh, al dat soort gegevens kunt zien. En als die het snel bijwerken, dan moet je er op die manier wel achter kunnen komen, denk ik. Je kunt, je kunt het ook in je telefoon-app zien. Niet hoeveel belminuten, maar wel of je uh, gebeld hebt via je -app of, uh, via app uh, of niet. Ja, dat kun je zeker. Als je als je, je gesprek, als je je gesprek uh, beëindigd hebt, dan kun je zien of je via je telefoon gebeld hebt. Uh, uh, vaak gaat je dan al naar je telefoon-app, zeg maar, als je gebeld hebt via WhatsApp. Maar ik zou niet weten hoe je dat... Je zou dus verschil moeten horen dan. Want ik neem aan dat je dan, dat wat scherper is. Net zoals dat ve Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Uh, uh, welke bandbreedte ze ervoor willen gebruiken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, als je met Messenger een... Uh, nee, als je met WhatsApp een gesproken bericht verstuurt... Klinkt dat heel goed. Wil je dat met Messenger doen, dan klinkt het nergens naar. De. Dan is het onze oude wetse Oké. Nou, daar word je ook niet wijs van, nee. Nee, die, die gesproken bericht is van WhatsApp is... Uh, is best goed uh, te doen, uh, inderdaad. Ik vroeg me af hoe je een ziende kunt uitleggen uh, hoe die een gesproken berichtje kunt, kan aanklikken. Want een ziende verwacht uh, uh, schrift. En als ze dan ze zeggen van ja, daar staat niks. En dan zeggen wij van ja, maar dat is een gesproken berichtje. En dan moeten wij dus een ziende gaan uitleggen hoe je een gesproken berichtje aanklikt. Ja, nou, ik denk dat dat een microfoontje is. Ja, Nens heeft geen WhatsApp. Het uh, uh, uh, is een microfoontje en, en eigenlijk net als bij uh, uh, de oude, oude bakkies en zo. Wat je moet doen is uh, de knop indrukken. Dus je zet je vinger op die microfoonknop. Je houdt hem ingedrukt. En je laat hem los als je uitgepraat bent. Dat is, uh, en volgens mij staat er gewoon een microfoontje op het scherm. Maar als ik uh, net woensdag op kantoor zie, zal kan ik het eens vragen. Ja, maar wat Inge vraagt is volgens mij net zon. Uh, niet om een, een spraakberichtje te sturen, maar een spraakberichtje uit te lezen. Uh, Ergens in mijn herinnering, ver weg, met de WhatsApp, volgens mij staat er iets van een, een geluidsgolfje ofzo. En dan moet je gewoon ook dubbel tikken en dan, dan gaat hij het doen, volgens mij. Maar dat is uit een ver verleden, wat ik nog herinner. Nou, dat klopt op zich wel, want die persoon die, die zich afvroeg hoe de stad kon uitlezen, inderdaad, die zei wel van er zit een schuifbalkje. Nou, dat klopt, want je kunt hem inderdaad omhoog en laag schuiven, al nagenlang de positie van afluisteren. Dus ze zeggen wel ja, er staat een blauw schuifbalkje. Nou ja, dan moet je daar ergens ook op kunnen dubbelklikken inderdaad. Ja, inderdaad. Sorry. Ik had dat even verkeerd begrepen. ik moest wel lachen dat ik dus een zin in moest uitleggen hoe ze een gesproken briefje moest uitleggen. Ja, als nou ik weet niet, want je kan volgens mij ook een tegenwoordig iets met de camera, video sturen of zo. We ja. um, nou, verder weet, heb ik eigenlijk weinig te vertellen meer over 8.3. Het, het lijkt redelijk stabiel. Um, ik heb niet zo vaak opnieuw moeten herstarten. Um, ik leef verder ook echt niet zoveel problemen. Ik weet niet of iemand nog iets kwijt wil over 8.3. Wat ik gemerkt heb, Tom, wat jij al aangaf, die spreeksnelheid, dat die ja, best een beetje random is. En uh, wat ik gedaan heb, ik, ik had voorheen de high quality stemmen. En ik heb die dus allemaal op standaard gezet, omdat ik ze vreselijk vind, die, die, die high quality. Dus ik, ja, ik weet niet of, of anderen dat, dat ook ervaren hebben. Ik weet dat er meer zijn, juist vanwege die intonatie. Maar ja, weet je, alles wendt, dus ik, ik heb het maar gewoon zo laten staan. Omdat ik uh, van die uh, uh, lage kwaliteit stem, heb ik nog wel eens iets van, krijg ik er keelpijn van ofzo. Ja, ik heb eigenlijk een vraag. Ik denk dat ik iets verkeerde of iets niet goede of ik weet niet wat. Ik wil in de berichtgeving, heb ik aangegeven dat mijn agenda, op mijn de dingen die ik in mijn agenda heb staan op mijn toegangsscherm moeten komen. En ja, op de een of andere manier wil die berichtgeving die, die agenda niet weergeven. Dan staat wel, zegt hij wel om activiteiten weer te geven, dus kijk in de rotor. Maar ja, dan kan ik ook kijken wat ik wil, maar dat gebeurt dus niet. Dus wat zou ik nou verkeerd kunnen doen? Want ik wil eigenlijk wel graag mijn afspraak in de berichtgeving kunnen zien. Ja, er zijn twee dingen. Hè? Je hebt het toegangsscherm. Dat is in het ontgrendelscherm zal ik maar zeggen. Of je daar dat bericht wil. Als je dat wil moet je even kiezen voor uh, um, hoe je het wil zien in het toegangsscherm. Als dat, je kunt kiezen voor stroken. En nog een paar van die dingen, Dan zou ik even moeten kijken. Uh, en dan heb je daarnaast natuurlijk ook nog de mogelijkheid om uh, een afspraak in je berichtencentrum te zien. En dat is dat centrum wat je opent wanneer je de, de, de statusbalk aanwijst en met drie vingers van boven naar beneden veegt. Dus Astrid, bedoel je nou inderdaad uh, je berichtencentrum of bedoel je echt op het toegangsscherm, dus op het moment dat je op de ontgrendelknop drukt? Of op de thuisknop moet ik zeggen om hem te ontgrendelen, maar hem nog niet hebt ontgrendeld. Nee, ik heb, uh, volgens mij heb ik meldingen overal aangezet. Want stroken, daar heb ik natuurlijk niks aan, want dat zie ik niet. Uh, en uh, uh, even kijken, wat was de vraag nou? Uh, op het toegangsscherm... Komt dat dan niet? En in mijn berichtgeving zelf, uh, als ik daar eenmaal ben, dan zegt hij het weer en dan zegt hij uh, geen activiteiten. Terwijl ik zeker weet dat ik dan wel een activiteit heb. Dus dat vind ik een beetje gek. En wat, wat dat betekent, die melding in de rood, dat weet ik dus ook niet. Nee, dat is een beetje apart. Ik bedoel, kijk, als je uh, um, de agenda in een bepaalde stand zet, niet in de lijst, maar in die andere uh, stand, dat je dus. Uh, uh, een schermpje hebt met tijden, dan kun je door aan de rotor verticaal uh, omhoog of omlaag te vegen je afspraken snel lezen van die desbetreffende dag. Maar ik, ik zal even. 16.30 uur. 30. Dan moet ik... scannen. Kijken naar mijn instellingen. Prijzen, instellingen. En dan naar uh, berichten. Instellingen. aanbieden, bericht Personalied. Knop. En dan even kijken over het. Berichtgeving, de die instellingen, berichtgeving, wijzig, werd berichtgeving, geselecteerd, sorteer, inbegrepen, telefoon, herinnering, agenda, Feestdag. agenda, geluiden, mij. Agenda. agenda, berichtgeving, terugknop, agenda, koptekst, stap berichtgeving toe, aan, toon in berichtencentrum, vijf, knop, toon meldingen op het toegangsscherm en in het berichtencentrum als dit wordt geopend vanaf het toegangsscherm, voetekst, komende activiteiten, geluiden, meldingen, knop, uitnodigingen, geluiden, stroken, Knop. Reacties genodigden. Geluiden. Stroken. Wijzigingen in gedeelde agenda's. Geluiden. Stroken. Nou, zo staat hij bij mij. En ik krijg ze inderdaad. Um, ik krijg een, een melding te horen, vijf minuten van tevoren. Um, zou dat het kunnen zijn? Want ik heb dus aanstaand standaard, dat ik een standaard herinnering krijg, vijf minuten voor de afspraak. En die zie ik dus, die hoor ik ook, maar die zie ik ook op mijn toegangsscherm. En die staan denk ik ook in mijn, ik zal eens even kijken als ik nu het berichtencentrum open. 16 uur 32, berichtencentrum. Geselecteerd. Vandaag, knop, Vandaag. 1 van 2, berichtgeving, knop, vrijdag, 24 april. 9000 adviesinformatie voorlicht, voice chat van 12, 30 tot 17, Bartimeus ons agenda. Oké, okay. je ziet hem dus hier staan. Wijzig, knop. Nieuwe witgat beschikbaar. informatie. Nou, meer niet. Wijs. Nee. Vrijdag, berichtgeving, knop. Ja, nou, als ik voor 2. het tabblad berichtgeving kies, dan krijg ik dus, uh, denk ik... Geselecteerd. Berichtgeef. NOS. Koptekst. Wisgedeelte. NOS. Vier uur geleden. ANP, ja. Veroordeelde Lau Brood gevonden in cel. NOS. 18 uur. NOS. NOS. NOS. NOS. NOS. NOS. NOS. Messenger. Wisgedeelte. Messenger. Kop. Wistgedeelte. Messenger. Drie dagen geleden. Henny code Hallo Tom, hoe gaat het? Dat is lang. Messing, Messeng ja oké okay, dus daar zie ik dan een paar daar zie ik de agenda dan niet staan maar dus wel op mijn toegangsscherm op, maar dat is dan die melding van vijf minuten tevoren als dit, dat zou misschien wel een verschil kunnen uitmaken dat moet ik dan in de in de agenda in de -app, nee ja in de agenda app zelf aanpassen hè, denk ik want anders dat heb ik het inderdaad geloof ik niet ik dacht een uur van tevoren maar ja heb ik dacht ik maar, maar heb je ben je, heb je ook in het berichtencentrum uh, of in dus die instelling voor berichten in in agenda gaan staan, uh, moet ook een knop staan van op toegangsscherm. Als dat toevallig uitstaat, dan heb je de crux ook gevonden, denk ik dan. Ja, het is, uh, Inge, jij zit nog met 7. In 8 ziet dat er anders uit. Dat is, dat is omgegooid. Uh, als, het, als het gaat om die, die meldtijd, dan kun je een standaard meldingstijd instellen in instellingen. En dan ga je naar mailcontacten en agenda's. En daar... Onder het kopje agenda's kun je dus aangeven wat de standaard tijdmelding moet zijn. En dat, dat wordt dan automatisch bij iedere nieuwe afspraak wordt die gebruikt. Oké, okay, maar je kunt natuurlijk ook per afspraak bepalen of, of je dat wil. Of dat je een uur van tevoren... Of... Of, of kan dat dan niet meer? Ja nou hoor, dan overroel je die instelling. Maar ik vond het handiger, omdat ik ja, want meestal wil ik gewoon een melding. En dan moet je het allemaal weer met de hand gaan zitten doen. Dus ik had zoiets van, nou ik zet die standaardmelding zet ik gewoon aan op, op zoveel minuten van tevoren. En als ik het echt niet wil, bij mij was het zo, over het algemeen wil ik het wel, en soms wil ik het niet... Als ik het dan niet wil, dan moet ik het in de afspraak zelf even wijzigen. Ja, precies. Ja, inderdaad, het berichtencentrum is in, in acht zal inderdaad anders zijn. Dat klopt. Ik hoop dat ik over een paar maanden ook inderdaad mijn toestel met 8 heb. Maar goed, euh, dat is raar dan dat hij dat dan toch niet wil instellen. Nou, er gaan geruchten dat er een 6S en een 6S Plus aankomen. Uh, uh, Inge, dus dan gaan de prijzen van die vorige modellen allemaal wel weer een beetje omlaag. Ja, ik zou toch wel inderdaad wel een 6, uh, 6 willen. Ik ja, weet niet of een 6 uh, Plus, dat, dat, dat, dat, ja, dat is wel erg groot. Ik vraag me af hoe die, andere, die nieuwe toestellen eruit gaan zien. Maar goed, uh, uh, uh, ja... Uh, ik denk dat de 5 uh, alweer, uh, alweer een beetje gedateerd gaat worden als ik die ga nemen. Nee, dan wordt het al wel een 6. Ja. Nou, ik ga voor de 5S voorlopig, want die 6 is me veel te groot. Ik heb maar kleine handen en het is me veel te groot. En uh, ik ben gisteren bij uh, Dixons toevallig geweest, dat heb ik even gevraagd. Maar de, 6, de 5S met 64 gig is al niet meer leverbaar. Ik zeg, hoe komt dat dan? Ja, dat komt vanwege dat de, de, de, de, de 6 is uitgekomen. Dus, uh, maar ja, dat, ik vind 32 gig ook prachtig. En uh, ik, heb een, ik heb een abonnement. Dus als ik hem uh, wil kopen, dan uh, uh, kan ik hem nog kopen met, met een wit in, met zilveren achtergrond en wit met een gouden achtergrond. En dat kost geloof ik hetzelfde. Dus uh, dat kost 649 euro. Ja oké, okay. ja, ik, ik heb de 5S en ik ben de. 7 uh, oh, behoorlijk tevreden over behalve dat het speakertje gauw vervormt, maar dat zit in de 6 ook. De 6 klinkt wel weer wat mooier. Lotte heeft de 6, die is inderdaad weer een slagje groter dan de 5, maar nog wel uh, net te doen vind ik. Uh, maar als je kleine handen hebt, is dat inderdaad toch weer wat lastiger. En er wordt ook al... Um, mensen die een 6 plus hebben, die klagen ook uh, uh, over dat ze vaak niet met... Uh, als ze hem in één hand hebben bij de bovenkant van het scherm... man. Nou heb ik ergens gelezen, dat, maar dat is dan puur voor, uh, voor mensen die kunnen zien... Dat als je even snel uh, drie keer je thuisknop aanraakt, niet indrukken... Maar gewoon even drie tikjes geeft... Dat de bovenkant van het scherm naar beneden klapt. Dus uh, dat wat zichtbaar is, dan omlaag zakt nou. Ik weet niet, ik, ik, ik denk dat de 6 Plus en de 6S Plus, als die komt, voor uh, onze doelgroep nou niet echt heel handig is. Omdat je dan ook weer het scherm in kolommetjes gaat indelen, ook zoals op de iPad. En ik vind dat zelf niet zo prettig. Ja, ik vind het een, ik vind het een heel gaaf toestel hoor, die 6, en hij is ook lekker snel. Maar, het is dus wel weer een stuk duurder. Maar 6,49 op dit moment... Voor een 5S vind ik behoorlijk duur. Want daar kun je uh, volgens mij... Uh, kun je inderdaad dus al niet voor kopen inmiddels. Of zit ik er dan echt naast nu? Nou, ik vind het inderdaad ook wel duur. Heb jij dan een simolie dan naast? Uh, nou, wacht even hoor. Um, het is uh, natuurlijk wel aan de prijs. Maar ze dekenen, rekenen bij Dixon's Apple prijzen. En uh, dat wil niet zeggen dat je hem niet ergens anders wat goedkoper kan krijgen. Dat uh, zou goed kunnen hoor. Want ik heb ook gekeken naar een iPod uh, Touch. Wel met 64 gig en die kostte toen, toen ik daarna keek 299 en nu kost die uh, 200, uh, 339, dus uh, ze gaan fors omhoog die prijzen. Maar dat wil niet zeggen dat je het ergens anders niet wat goedkoper kunt vinden. Nee, oké, okay, maar goed, ik uh, ga er maar vanuit dat de 5S nog even mee kan, ook in, uh, als het gaat om de updates, want ik begrijp dat bij iOS 9, als die uit, uitkomt, de 4S eraf gaat vallen. Nou, dan hebben we nog de 5C en de 5S. Dus ik denk dat ik met dit toestel iOS 10 ook zeker nog wel ga halen. Uh, inmiddels uh, zijn we uh, uh, toch al een beetje in de valreep uh, aangeland om uh, tien over half vijf. Dus ik zou zeggen, wie de vraag heeft, vuurs af. Nou, ik heb uh, geen vraag, maar wel gelezen dat uh, binnenkort een, een update komt, naar dus, uh, 8.4. En uh, dus uh, dat, dat kunt, kunnen we in elk geval nog meemaken met onze 4S. Nou, dan moet ik straks even op die site kijken waar ik de beta van 8.3 vandaan heb. Want als er een update naar 8.4 komt, dan zal er ongetwijfeld inmiddels ook al een 8.4 beta zijn. Interessant, ben benieuwd wat dat nou weer gaat betekenen. Ik had in ieder geval wel begrepen dat ze aan de gang gingen met iOS 9. En dat daar weinig nieuwe dingen in uh, zouden gaan komen. Maar dat dat gewoon een verbeterde versie van iOS 8 zou zijn. Dat ze dus uh, alle bugs en uh, toestanden die er nu nog in zitten, dat ze echt hun volle aandacht eraan gaan geven om die er nou echt eens uit te slopen. En ik vind dat wel een goed streven. Want dan krijgen we weer, uh, ja, nou ja, misschien vinden jullie dat niet, maar de stabiliteit van Apple terug die we gewend waren. Uh, want ik vind de, de zaak, dat geldt zowel voor IOS maar ook voor uh, OSX toch wat minder stabiel dan dat ik een aantal jaren geleden van ze gewend was. Maar dat is een persoonlijke mening. Die moet ik dus eigenlijk uitknippen. Nou ja, misschien heb je dan toch nog wel kans dat uh, die, uh, die 9 versie to toch nog wel voor ons iPhone uh, 4S zou kunnen gebruiken. Want als er nou niks niks verandert en niks vernieuwd wordt, hoofdstuk bucht eruit, waarom zou dat dan niet kunnen werken? Is ook mijn idee, maar dat waren wel de geruchten. Maar goed, uh, Apple is altijd heel goed in het verspreiden van geruchten. Dat geldt dus ook over die 6... Zes... S en die 6S Plus die eraan komen. Want dan weet men ook alweer te vertellen dat er een snellere processor in komt en een betere camera en een, een betere behuizing. We dus hebben een of andere nieuwe aluminium, aluminium legering die 60% steviger is. Dat had er waarschijnlijk mee te maken dat die 6 Plus in je broekzak ombuigt. Maar we zullen het allemaal meemaken. Um, ja, ik heb een totaal andere vraag nog even, want ik moet gaan afhaken. Um, ik heb van de week um, Delicon aan de lijn gehad omdat ik een leerboek wilde bestellen. En zij zeggen dat er een um, de website was offline tot 28 april. En zij zeggen ook dat er een, een, een nieuwe app aankomt, maar ik heb wel gekeken in de, de, de app store En daar zitten dus wel die apps in, maar ik weet niet of er een brandnieuwe komt. Um, maar daar gaat mijn vraag eigenlijk niet om, dat is slechts der info. Het um, loket aangepast lezen heeft een update op de, uh, op de Daisy lezer gedaan en dan nou is mijn vraag, uh, want de, de leesmap die werd niet tentoongesteld, dat gaat dus nu wel, want dat is dus een, een aanpassing, alleen kan ik bijvoorbeeld de, de, de laatste uh, versie, de laatste nieuwsbrief, die kan ik niet lokaal maken en nou is mijn vraag, hebben anderen daar ook last van? Ja, daar kan ik meteen op inhaken, want ik heb van de week ook die update binnengehaald. En het is denk ik nog erger. Je kan hem namelijk ook niet meer van je boeken... Ja, nou ja, goed, met die, met die uh, tijdschriften is dat natuurlijk niet van toepassing. Maar met uh, boeken wel. Ik kan hem ook niet meer van mijn boekenplank verwijderen. Want dat, uh, dat uh, wat is het ook alweer? Uh, Dubbel tikken en lang vasthouden, dat, uh, dat werkt niet meer. Dat menu komt niet meer. En ik dacht vroeger dat je die opties ook ergens in het gewone menu had, maar die kom ik even niet meer. Ik ga meteen even uitproberen. Uh, die nieuwe app die jij zoekt, ja, ik de vermoed dat dat uh, een app is inderdaad van Delicon voor studieboeken. Uh, ik weet even de naam, ze niet meer, maar die is uh, in de laatste uh, NCT, een nieuw computertijdschrift, besproken. Een beetje recensie van gegeven. Want dat is een echt een, een, een app voor schoolboeken, voor studieboeken. Voeg toe, knop, fakkels in de storm, 12 juli. Ik zal het eens 19, proberen. 15, online. Attentie, fakkels in de storm. titel in, retourneer, download, starten, nou. 573. Je hoort het, bij mij doet hij het nog wel, uh, uh, Bruno. Ja, het kan natuurlijk zijn dat het een, een appje was wat ik voor die tijd, of dat is al zeker, voor die tijd al, heb jij dit voor de update er ook op gezet? Ja, dat... ja, dit zijn boeken die er al een hele tijd op staan. Ja, nee, dan kan dat het ook niet zijn. Want ik dacht nog van, uh, misschien een keer weer de website eraf halen en dan, uh, nou ja, misschien eens een ander boek toevoegen en dat er weer afhalen. Dus kijken kijk of ik, uh, nou ja, anders moet ik ze maar spellen. of de hele app een keer opnieuw installeren. Dat wil ook nog. Ja, dat is inderdaad wat uh, tot, tot uh, voor kort nog uh, riepen. De hele app eraf halen uh, en weer opnieuw in, uh, inzetten, zeg maar. Dus weer opnieuw installeren. Handig, hè? Ja, echt heel handig. Uh, die, die app van uh, Delicon heet Lex. Coopers. Ja, heel goed. Ik was er aan het zoeken, maar kon er niet opkomen. Lex inderdaad. Dankjewel, ja, want die stond er inderdaad wel tussen. Ja, en uh, ik kan wel, uh, Bruno, ik kan wel retourneren. Dus uh, ja, dus ja. Ik ga vaker. tot uh, de volgende keer. Ja, dankjewel Johanna dat je aanwezig was en graag tot de volgende keer. We gaan trouwens bijna allemaal afhakken, denk ik. Afhakken? Afhaken. Om kwart voor vijf. Ik ga de microfoon nog een keer losgooien voor iemand die iets te vragen of iets te vertellen heeft. Iets leuks. Nou, ik kan nog heel even snel inhaken op de iPhone 6. Ik heb hem inmiddels ook gekocht. En bij de mediamarkt was hij op dat moment het goedkoopst. 679 euro de gewone... Uh, als ik ik uit mijn hoofd zeggen, de gewone, uh, hoe heet het, uh, uh, standaardversie, zeg maar, in het, uh, wat heb ik ook weer voor kleur? Uh, wit, grijs, uh, weet ik wel. Grijs? Grijs, hè? Ja. Ja, ben... ja oké, okay, die, uh, als, wat jij ook zei, die, die uh, ik geloof dat ik de zilverkleurig heb, je hebt hem in uh, wit, zilver uh, en, en, uh, en goud. En de prijzen maken niet uit uh, als het om kleur gaat. Maar Bruno, hoeveel opslag heb je nu? Want 16 gig of zo? Wat ik wil op zijn minst 32 hebben. Nee, dan moet je meer betalen. Ik heb ook, twee, ik heb ook die, die, die hogere gekozen. Maar het 16 gig was inderdaad 6,79. En die andere is 7 zoveel. 7,65 of zo. Dus inderdaad bijna 100 euro duurder. Maar die heb ik wel genomen. Maar ik had even een deel van het verhaal gemist, kennelijk. Maar uh, die, was, uh, die zal daar dan ook wel het goedkoopste zijn. ge had even heel snel gekoekeld en die zag dat dat het uh, dat dat het, uh, het goedkoopste was. Maar toen heb ik toch inderdaad één stapje hoger gekozen. En maar vanuitgaande dat die daar dan ook het goedkoopste is. Dat zet terug uh, iets van twee tientjes met Typhone, Daar heb ik in het verleden ook vrij veel telefoons, uh, wel een paar telefoons gekocht. Dus die is ook niet... Ja, als dit het, het, het verschil is... Kijk, de, de 5 en de 5S... Of de vorige toestellen had je inderdaad 100 euro verschil... Tussen 16, 32 en 64. Sinds de iPhone 6 is dat iets anders. Daar heb je alleen nog maar... Uh, de 16, 64 en 128 gigabyte versie, Maar dat is ook 100 euro verschil. Of uh, blijkbaar nog iets minder. Dus je koopt daar of de 16 voor... Nou, standaardprijs 6,98. En de 64... Voor 7,98. Dus wat dat betreft uh, uh, is het in, in zekere zin goedkoper geworden, is het geheugen goedkoper geworden, zou je kunnen zeggen. Ja, misschien ligt dat aan mij hoor, maar ik vind altijd de ruimte op mijn iPhone. Vind ik nou niet zo belangrijk, maar dat is mijn mening. Ik bedoel, ik kan er altijd een, een, een, een stikje aanhangen. Ah, ja, maar dan zit er weer iets aan. Dat vind ik ook weer niet erg handig. Uh, ik heb de 16 gigabyte versie, dat vind ik wel jammer, want ik kan er niet zoveel muziek op kwijt naast alle apps die erop staan. Dus uh, ik ga de volgende keer wel voor, uh, uh, voor meer, uh, meer gigs. En dan hebben we nog de clouddienstjes hè? Ja, natuurlijk. Het, het kan op verschillende manieren, Daar heb je helemaal gelijk. In. Um... Mensen, ik wil er een beetje, we gaan al aardig naar de klok van vijf uur, een beetje een enter maken. Niet aan mezelf, maar aan dit vragenuur. Dus ik ga de microfoon nog een keer losgooien voor wie hem hebben wil. Ja, nou spring ik erin. Uh, even een paar huishoudelijke dingetjes. De audiobus wordt besproken in IAS 62. Uh, Astrid, ik zag van de week in een van de gratis appjes de Vertaler HD, of de High Definition Vertaler, maar in ieder geval Vertaler HD. Die dus uh, tekst kan vertalen en ook inspreken en dat hij het vertaalt. Hij is nu gratis en hij was toegankelijk, want ik dacht, nou, dan kan ik hem mooi vandaag bespreken, geen tijd voor. Um, en de aanschaf van, de, van de, um, hoe heet het wanneer moet je nu een iPhone aanschaffen en, uh, of, een, of een, een nieuw ding hè? Dat, dat, dat vind ik ook altijd interessant dus een van mijn favorieten in mijn Twitter account is dan ook de Mac Rumor uh, Bias Guide en dan kun je een beetje zien wat de cycle is dus de, de, hoe noem je dat de rondgang is van uh, wanneer er weer een nieuwe zou uitkomen zeg maar. en dan geven ze dus daar aan van ja nu is het moment om mee te kopen of juist niet of we zitten midden in de cycle dat soort dingetjes meer. Ik vind dat een hele handige website, zeg maar. Dan Inge, jij had eventjes doorgegeven, inderdaad, dat de officiële Bartimees website geen iask meer heeft. Daar moet ik nog steeds eventjes achterna aan, maar dat is wel even handig om hierbij te melden. Ja, dankjewel. Nancy, N-E-N-S-I. Ik vind wel leuk hoe je het schrijft. Ja, ik had gisteren om iets anders de afdeling communicatie aan de lijn. En die, die zei dus ook leuk, ja, je had het, moeten, je had het even moeten aanleveren. Want ze gooien natuurlijk niks. Geen oude content, gooien ze over van de oude website naar, naar nieuw. Nou ja, zo blijf je aan de gang, hè? Naar elkaar wijzen. Maar goed, ik hoop dat het in ieder geval goed komt. En ja, dan moet het introductietekstje even dus voor zolang het dan niet is, watmeeus.nl/slash uh, i-ask even niet genoemd worden maar een vier blink of zo. Mochten de mensen nog willen afluisteren. maar... De diehards weten het toch de weg wel, denk ik. Ik was het ook al van plan om uh, dat uh, in intro stukje te wijzigen. En gewoon uh, de mensen toch meer naar Blink Magazine te verwijzen dan Bartimeus. Want voor de mensen die dit beluisteren, vindt uh, toch meer informatie op Blink Magazine dan op de Bartimeus website. Dus ik denk dat het leiden naar Blink Magazine zinvoller is. Ik had dat eigenlijk al twee jaar eerder moeten doen. Ja, ja hoor. <laughs> ja oké. Okay. Nee, maar ze stonden stond ook nog niet echt allemaal op, hè, op de oude website. Dus. Uh... Dus jij ja, moet toch wel naar blinken, wil je gewoon alle, alle podcasts terug, terug horen. En uh, ja, dus nog niet alles staat ook op de nieuwe website. Uh, zelfs een contactformulier, uh, uh, wat sommige mensen blijkbaar handig vinden. Dat staat er nog ineens op, terwijl er wel naar verwezen wordt in de tekst. dus zulke dingen, dat, dat gewoon niet alle content staat er gewoon. Maar het komt allemaal goed. Maar uh, in ieder geval, uh, ik had mijn, mijn, mijn weg uiteindelijk wel gevonden... En, uh, ik moest ik wil iets publiceren of laten publiceren in de nieuwsbrief. en Daar was ik even de weg van kwijt. Maar uh, oké, okay, ik vond het heel leuk om eventjes deze vrijdag live mee te maken. Uh, mijn ziekte is denk ik bijna zo ongeveer ten einde. En ik ga deze dag weer proberen iets te gaan doen. Uh, dus ja, het zijn nu maandelijkse afleveringen. Dus ik, uh, ik uh, ga nu, uh, zeker ben ik op plan om te teraparite blijven luisteren. Maar uh, meedoen, uh, dat... Uh, ja, misschien binnenkort weer, als ik weer vrij heb. Oké, okay, ja Inge, altijd leuk om je erbij te hebben. Oké, okay, um, ik geef de microfoon nog één keer vrij voor de valreep. Goed, dan gaan we nu de honden naar buiten gooien om bijna vijf uur. Mensen, fijn dat jullie er allemaal weer waren. Uh, de opkomst was niet zo groot. Ja, dat krijg je denk ik ook omdat de, de, de frequentie wat omlaag is gegaan. Ik was ook vrij laat met het publiceren, maar uh, het was gewoon erg leuk. En er was ook erg veel mail. <laughs> uh, nogmaals, hartelijk dank dat jullie er allemaal waren. En ja, de volgende keer dat we er zijn... is, als ik het goed heb... ik had nog niet eens gerekend... dat zal wel 29 mei zijn dan, hè? Ja, dat wordt dan 29 mei. Dan is het alweer zo ongeveer bijna zomer. Hopen we. Dus, ik hoop jullie dan toch weer... over vijf weken... weer hier allemaal te horen... in de Bartimé's Meeting Room... Iedereen een goed weekend gewenst, het wordt slecht weer, of tenminste het wordt niet zo mooi weer. Uh, maar toch een goed weekend en graag tot over vijf weken. To Boom. Yeah.